Ja luisteraartjes, je ja, luistert naar Aloha Radio, de podcast. En die kan je vinden elke dag, zijn we te beluisteren via de podcast www.aloha-radio.nl En uh, ja, het is weer zondag. En dan gaan we weer eens lekker uh, kwakelen, hè. Kwakelen, oftewel kwekkelen. En we hebben hier te gast... Marcus, hallo Marcus. Goedenavond Jaap, leuk, een tijdje geleden hè? Ja, gezellig ja. hè, ja. Dat, in de, in de, dat ik in de Aloha Radio uh, meedeed. Ja, dat uh, klopt. Ja, ze ja. weer een tijdje terug hè, maar ja. Dus, uh, en we hebben we... elkaar gisteren voor het eerst ontmoet. Ja, dat was bij een Benefiet, uh, of ja, wat was het? Een Benefiet uh, bijeenkomst voor ja, Ridder Radio. En uh, dat was in Utrecht en in Theater de Schuur, een heel klein theatertje. Mm -hmm. En uh, nou, daar hebben we dus uh, geld in gezameld om Ridderradio in de lucht te houden. Nou, dat, ik ben eigenlijk stiekem ook wel een beetje benieuwd ja, ik denk ik er denk de, eigenlijk, nu denk ik daar pas aan, wat, uh, wat de totale opbrengst uh, is. Uh. Ja, ja, ik, uh, ja, ik ben niet zo onbeschoft om in die kip te kijken, of het was het een kokoen? dat was een Coco, soort ja. uh, theemuts in de vorm van een kalkoen. En dat, ik denk, wat is dat nou, een kip met een open buik? En ik denk, oh nee, het is een, een theemuts. En toen kijk ik erin, zie ik allemaal geld erin liggen. Er lag best veel in, volgens mij. Ik vond het wel leuk bedacht, zo'n kalkoen. Ja. ja. Nou ja, ik heb, uh, elke keer als ik wat te drinken dan dan heb ik er een euro in gegooid. En uh, ik had er van tevoren al, al een bedrag in gegooid voor, toen ik binnenkwam. Ja. Maar, uh, maar ja, ik vond ook de avond zelf ook heel erg gezellig. Hele leuke mensen ontmoet. Uh, de ridder was er natuurlijk, hè. Uh, ons ja. opperhoofd, het opperhoofd, Op hoofd, ja. <laughs> en uh, ja, uh, Guus Lieberwerth, uh, Els, uh, Sunset, jij was er dan, Tommy, ja. nou, uh, Jipster was er ook, uh, Allemaal. Uh, met gewoon dat, gewoon dat mooie apparaat, ja, weet je al. De en... enige die ik een beetje miste was dan uh, Linda en Dredd en Noetski. Oké, okay. ja, Noetski heb ik nog nooit ontmoet, Linda en Dredd werd wel, maar Noetski heb ik nog nooit ontmoet. Oké. Okay. Maar ik, ik, ik, had, ik dacht dat Nelly ook zou komen, maar... Tenminste, ik had zoiets uh, gehoord of zo, maar die heb ik ook niet gezien. Dus. Maar ja, die rijdt dan meestal natuurlijk met z'n tweeën samen met Nelly. Ja, en, en, of zo heet ze met Posten Linda? Hebben. Ja. Die is er niet geweest? wat zeg je? Edwin Posse die is ook niet geweest. Ja, ja oké. Okay. Ja, nee, die is ook niet geweest. Bob wel, hè? Onze Bob Beelder. Ja. Ja. Ja, ja, was ook wel leuk. Ja. <laughs> ja. Er nog een hele mooie foto met mij en Bob samen, geloof ik. Ja, heb ik gezien, ja. ja. En wij, wij stonden ook samen nog op de foto? Ja. Ik... ja, dat klopt. Mm. Nou, ik ga het uh, even kijken, hoor. want ik ga op de website. Uh, ik heb nu een filmpje die ik gemonteerd heb ook op uh, de Aloha-site geplaatst: wwwaloa radionl mm dus we kunnen jullie allemaal een beetje een impressie zien. Er waren veel meer artiesten, hoor, want uh, daarvoor was ook nog een vrouw bezig op een gitaar. Ik weet ook ja. al de namen niet uit mijn hoofd, dus sorry daarvoor dat ik deze mensen daar niet op heb kunnen zetten. Maar uh, ja, ik was uh, en, uh, pas om hoe laat was ik er eigenlijk vanmiddag? Om een uur of drie of zo? Of twee uur, weet ik het? Ja, ik denk zoiets inderdaad. Ja. Dus uh, ja, ik heb helaas niet iedereen, dus ik heb het ook aangekondigd op mijn filmpje. Ik vond het wel leuk om het persoonlijk te presenteren. Maar ja. ik wil hierbij nog steeds iedereen bedanken die dat heeft mogelijk gemaakt. De benefit voor Ridder Radio. Uh, iedereen uh, die geweest is natuurlijk, uh, uh, hartelijk bedankt. Uh, namens Ridder Radio. Uh, ja, uh, we zijn een, een uh, ja, hoe zou ik het zeggen... Redder Radio en uh, Aloha Radio, zijn vrienden van elkaar, hè? Ja, Dus ja, Dus, ja. ik zeg ja. zeggen, Jaap, ik ben nu bezig er nog met het opslaan van de film die, heb ik, uh, die ik heb uh, geëdit. Ik heb er gewoon één lange, één lange film van gemaakt, ook, en die ja. van 80 minuten. Ja, nou, daar heb ik voor jou een tip. Um, uh, als je het verstuurt naar iemand toe, via... Uh, Skype en via, um, hoe heet dat ook weer? Ja, dat is meestal niet meer dan 25 MB. Want dan wordt ja. het te groot. Nou, maar je kan hem via um, Google, kan je hem ook versturen via die, uh, die opslagruimte van Google... En dan moet ik even kijken hoe heet dat programma ook weer. Dan moet ik even zoeken hoor. Nou, het hoor. is eigenlijk veel eenvoudiger nog uh, ja. als ik het op YouTube heb geüpload. Juist, juist. En dan Kunnen mensen een lippen van YouTube? Nou, weet je wat het is? jij? Ja, dat klopt wat je zegt. Maar als hij hem rechtstreeks op YouTube zet... dan zegt hij je filmpje duurt te lang. Maar als hij je een code aanvraagt... dan moet je je telefoonnummer invoeren krijg je of een telefoonbericht of een sms'je. Nou, een sms lijkt me makkelijker. Dan krijg je een code, die moet je invoeren weer op het internet. En dan mag je wel een langer filmpje ja, uh, erop ja, zetten. Ja, om ja. er zeker van te zijn dat je geen robot bent. Ja, dat moet je eigenlijk um, alles doen als je... Ja, ik, ik weet het natuurlijk al, omdat ik natuurlijk ook YouTuber ben. Hmm. Dat, dat is eigenlijk zo'n beetje het eerste wat je, uh, wat je moet doen als je een YouTube-kanaal staat. Tenminste, als je echt van plan bent om ook... Uh, ...video's te maken die langer dan 15 minuten duren, nou, nou doe ik dat meestal niet, maar dan heel af en toe kan het wel eens voorkomen. En dan is het wel handig inderdaad uh, dat het wel mogelijk is. Ja, ja, ja. Maar uh, nou, uh, dus dan kan je wel die 80 minuten, maar het duurt al lang, maar het is ja. de moeite waard, want ik, ik vind voor mezelf... Ik wil niet op mijn borst staan van ik ben heel goed of zo, Maar ik vind dat ik een geweldig filmpje heb gemaakt. Ja, Schouderklopje voor mezelf. Voor Jaap. Ja, voor DJ ik Jaap. Ik dat vind ik ook. En, en, en ik heb Pardon. reclame gemaakt. Want ik heb de hele tijd zat, uh, de website van uh, uh, Ridder Radio op, de, op, op het filmpje. Mm. Dus ik heb mezelf zoveel mogelijk op de achtergrond gehouden. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Wat betreft uh, Aloha Radio. Want uh, ja, het ja, is gewoon game... ja. een, een Ridder Radio ding. En... Um, ah. Dus ja, ik vind het gewoon wel hartstikke leuk. No hard feelings, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik heb gisteren ook maar nog jij, met. Maar jij zegt ook van, uh, je, hebt, je hebt niet alles meegekregen, maar ik heb dan iets van 80 minuten opgenomen. Maar zelf, zelfs ik heb nog dingen moeten missen helaas. Ja, maar jij was er uh, een beetje gelijk met mij, hè? Want ik, ik ging patat halen en toen had ik nog niks gefilmd of gefotografeerd. En mm -hmm. toen kwam ik uh, Sunset tegen. Ik zag jou en Tommy en Jipster ja, maar zag het aantal, ik. He? Wij waren er eerder, wij gingen even patatje halen bij uh, verderop namelijk om half twee kwam ik al aan. Dus jullie hadden al gegeten, want, want uh, ja, ik had begrepen dat jullie nog niet gegeten hadden. Dus ik vroeg nog ons zet voor je. Moet ik nog wat voor je meenemen? Dus ik oh, ben okay. patat gaan halen en toen hadden ze nog niks gegeten. Ja, toen, wij, toen wij jullie tegenkwamen, kwamen we net terug van de snackbar. Ah, oké, oké. Okay, okay. ja. ja, ik dacht dat jullie nog niks gegeten hadden. Tenminste, dat ja. had ik begrepen dan. Anders ik, had, ik wel... Ik, ik had op een gegeven moment zo'n trek en ik denk, ja, er was niet echt heel veel uh, aan eten. drinken. Nou, in, ik uh, zou je die... zeggen, uh, ik ben dat, uh, die hoofdstraat langs uh, ingegaan. Weet je, om de, waar ik jullie zag, op die hoek, ja. daar ben ik rechtdoor gelopen. En dan zag ik links aan de overkant een snackbar, Er zat een Chinees in. En ja, heb ja, ik een, ja, daar een, en heb ik een patatje kip gekocht. Alleen, dat was een god. beetje te veel patat, vond ik, want uh, ja. ik kreeg de helft niet eens op. Ik kreeg dus ook niet alles op. Ik, ik, ik heb wel, maar je kent ook ze geen kleine, want hij is gekookt, die, die smiegt. Want er was ja. een man na mij, of voor mij, weet ik veel. En uh, toen zegt hij, ja dat is 6 euro. Hij zegt, nee, nee, nee, nee, hij zegt, wel een kleine patat. Het was het ineens 2 euro gekopen, maar ja, toen had ik al betaald. Ah. Dus ik denk, god, wow. Ja, niet voor het geld hoor, daar gaat het er me niet om, maar ik, vind, ik kan het niet op, zoveel betaald, weet je. Nee. Ik heb wel alle kipstukjes opgegeten wat erin zat, maar ik was gewoon vol. Want ja. ik, ik eet hier ook wel eens, uh, ik heb hier om de hoek zo'n zwarma zaakje, die verkoopt door Kapsalon. En ik neem altijd een kleintje, want een grote, ik, ik, krijg, het, ik krijg het niet weg voor de helft. En, en zo'n kleintje kan ik precies op oké. Okay. Mm -hmm. ja. uh, ik neem altijd mijn draais zonder patat. Maar ja, als, af en toe heb ik er wel behoefte aan. Maar, uh, maar ja, zo, zo, uh, zo werkt dat. Ik, ik ben even vergeten de luisteraars te vertellen. Dit is de podcast van zondag 25 september 2016. Ik ga tot een visite hebben. gaan op mijn vrouw visite. Okay. Even, <laughs> okay. Eventjes, eventjes gedag zeggen als ze langskomt. Ja. En, maar ze, uh, uh, Shindri ken je wel, hè? Die was er ook gisteren, die beetje Surinaamse dame. Oh ja, ja, die heb ik ook gezien. Die heb ik helaas niet kennen filmen, helaas. Nee, dat, dat, dat, dat, die heb ik dus ook moeten missen. Die dus was ook goed, hoor. Ja, die was ook goed, echt goed, ja. Misschien dat iemand anders dat nog kunnen opnemen, maar dat is Maar jou, ik heb uh, er niet, uh, niet tegengekomen op Facebook, helaas. Want ja, ik vind het nee. wel eigenlijk een beetje hoor. Ja, want ik vond een hele sympathieke taal. Ja, en ze speelde ook hartstikke goed. Ze zou zo ja. op televisie kunnen. Trouwens, de meeste artiesten hoor. Ja. Ja, dat zijn artiesten, joh, de, Als ze die ontdekt zouden zijn, houden ze heb grote, je de, heb grote je sterren tot, zijn. Heb je, heb je ook nog tot het einde heb je de rappende meiden nog gezien? Ja, die heb ik ook gezien. oh ja, daar was je nog bij. Ja, okay, ja, ja, die, ja. daar heb ik ook nog opnames van. Nou, want toen was mijn geheugen vol, want toen ik Willem de Ridder opnam... Toen kapte hij er ineens op mijn geheugenkaartje vol, zit maar 4 gigabyte op, op mijn fototoestel. Ja, ja, ja. En toen bedacht ik, bedacht ik me, me later van: wacht even, ik heb ook mijn mobiel bij me. Heb ik toch nog de rappende meiden twee liedjes ja. van op kunnen nemen? Ja, ik moest, ik moest, ik kon helaas ook niet het hele verhaal van Willem. Ik heb wel een groot deel, omdat uh, ik had mijn oplader niet bij me. De batterij, die was uh, ja, alleen okay. op een gegeven moment. maar ik had ook nog een kleine mini laptop bij me. En uh, ja, het was de bedoeling dat ik dan met beeld zou uitzenden. Maar ja, ja, dat zijn Guus, ja. En uh, dat was mijn bedoeling, maar uh, ja, dat, ik had. Uh, ik, dat was wel Wifi-verbinding. Ik, ik heb dan zelf SIGO, en omdat ik een code heb, kan ik overal waar hotspots zijn. via SIGO gewoon erop zitten. Maar dat lukte gewoon niet. Oh, dat is jammer. Ongeveer. En uh, ja, helaas. Maar goed. ik heb in ieder geval genoeg beeldmateriaal, ik heb bijna een half uur, iets van 25 minuten of zo, op kunnen nemen. Dus dat ja. kunnen mensen zien. Ik heb ook gehoord of gelezen dat Dredd alles opgenomen, het geluid van de radio-uitzending. Oh, de hele, hele dag. Nou, ik weet niet alles, maar hij, hij schijnt wel wat hebben opgenomen. oh geweldig. Heb dat ik gelezen. Opgezoek, dus uh, ja, als je de ja. hele uitzending hebt, als je dat in, zeg maar in vier stukken kan doen voor zeg maar elke twee uur of zo. Dat, is, dat lijkt me leuk, want ze gaan sowieso bij Ridder Radio podcast uh, oude uitzendingen online zetten. Dat je die kan downloaden. Ja. Nou, dat vind ik geweldig, want ik, want ik luister ook wel eens gewoon op Ridder Radio zelf dan, via, via de stream. Nou, opnames van Radio 100 en zo met Willem de Ridder. Oh, dat, dat en er zitten hele interessante gesprekken bij waarvan ik denk, shit man, dat heb ik nooit geweten. Weet het is ja. heel interessant. Ik ja, zou is zo, ja, echt van, van, van de afgelopen 20 uh, à 30 jaar, denk ik. Ja, uh, ja zoiets. Na nou, 30 ja. jaar weet ik niet. Maar ja, Willem de Ridder draait natuurlijk wat langer mee. Hè? Vanaf ja. de jaren ja. 60 al. Uh, het was in mijn kunstprojecten bezig. Nou, ja, oké, okay, de, de meeste mensen die Willem kennen... weten dat wel met die papierconstructies. Uh, heb ik een keer met uh, dingen samengewerkt. Hoe heet die man ook weer. Die uh, heeft hij ook mee samengewerkt. Ik kan me even niet op zijn naam komen. Um... Peter uh, Schippers of zo? Schippers? Wim T. Schippers bedoel je? Wim T. Schippers, ja. Ja, precies. Ja. Daar heeft hij ook mee samengewerkt. En, uh, ja. Ja, ze hebben hele leuke, leuke dingetjes gedaan. Maar het zou wel leuk zijn als ze die... Maar eh, ik vind het een stunt, toen met dat flesje limonade in de zee. Nou, hoe kun je zoiets verzinnen? Dat de hele pers op je afkomt. Je gaat dan als kunstenaar, dan heb je een flesje Exota in je handen. Dan loop je naar zee toe, bij Noordwijk of Krotwijk, weet ik veel waar het was. En dan ga jij dat flesje als kunstproject dat flesje limonade in zee leeg gooien. En het stelt geen reet voor, want jij en ik, iedereen kan het. En er komt ja. de hele pers op af. Ik vind dat zo'n steuntje en dan komt het nog op de televisie ook. Nou, ik vind het geweldig, man. Dat ze dat voor elkaar kregen. Willem kon dat allemaal, ja. Ja, en wat hij ook deed in die musea's. Dat waren dan, zeg maar zoals hier in Den Haag, dat gemeente die museum... Dan ging hij zelf dingen aanmaken, bijvoorbeeld een spijker in de muur of, of, of, of met een balpen iets opkrassen. Dan had hij een cassettebandje gemaakt. En dan kregen mensen via het cassettebandje online een, een, een, een rondleiding. Maar mensen betaalden gewoon aan de kassa, maar die kwamen niet voor de kunstwerken, maar voor die dingen die ja, Willem heeft gemaakt. Dus de mensen kijken niet meer naar de reguliere kunst, maar, maar het spijkertje of het krasje of het dingetje wat Willem had gemaakt op de muren. Ja, ja. En moment kwamen ze erachter, nou, dat vonden ze uh, helemaal niet leuk. En uh, ja, kijk, dat, dat, een beetje dat rebelse, weet je, dat mag ik wel. Ja. <laughs> ik vind dat prachtig. Weet je, het geld komt in ieder geval wel in de gemeentekast terecht, want het is een gemeentemuseum. Maar niemand geeft om de kunstwerkers. Ik kijk allemaal naar die aantekeningen die Willem heb gemaakt. Dat vind ik allemaal lachen, man. dat vind ik echt humor. Ik vind het fantastisch. En, en, en ja, het is ook een manier om aandacht te krijgen, om jouw ding te vertellen, jouw verhaal, zeg maar. Nou, dat vind ik gewoon gaaf. Ja, ja ik ben echt, uh, vind het echt heel leuk om hem ontmoet te hebben, gisteren. Ja, ik, vond, ik was ja. ook voor mij de eerste keer dat ik hem in Levende Rijf heb ontmoet. Ik vind Het een hele aardige man, dat vond ik daarvoor al, maar uh, ja, en ja. hij neemt ook echt de tijd ook, nam ook echt de ja. tijd om met iedereen even een praatje te maken. Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Het is al drie minuten over. Negen, ga eens kijken of we dingen erbij kunnen halen. Even kijken hoor. Um, onze vriend Jacco, even... ja, die heb ik een tijdje ook niet meer. Uh, inderdaad. Uh... Goed. Hij is toch wel op de radio chat, hè, regelmatig. Ja, bij mij zit hij daar vaak wel. Uh, even kijken hoor. Uh, uh, contactpersoon toevoegen. Skype gebruikerslijst doorzoeken. Eens even kijken hoor. Dan gaan we even. Jaco Jaco Ja, ja dat is hem. Kijken of hij het doet. En dan bellen. Kijken. Wanneer Jacco ergens belt, zal de gesprekken in de wacht worden gezet. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Oh, kan ja, kan ja. jij hem er niet bij halen? Jacco van... Uh, dan moet ik even kijken. Oeh, shit. Dan zou ik even moeten kijken. En dan val uh, jij uh. weer weg. Jacco van Emst heet hij. Jacco met de C. C en dan... Ja, ja. Jacco en dan E-M-S-T. Oh, uh, ik, hij staat er bij mij niet bij. Uh. Nee, oké. Okay. Jezus, weet je wat ik doe? Ik, ik, ik, ik ga gewoon contact met hem zoeken en dan haal ik jou erbij, goed? Oh, Alles goed. Is goed. Is goed ja. Doei doei. Doei doei. Nou luisteraars, uh, even kijken hoor. Uh, we gaan even kijken. Po, po, po, po, po, po, po, po. Jacco, eens even kijken of Jacco er is. Voor mij moet hij er Ja, oké. Okay. Nou, we gaan nu Jacco even bellen. Heel gezellig jongens. He. Zondagavond. De podcast voor. Uh, uh, zondag... De persoon die je probeert te bereiken is momenteel niet beschikbaar. Je oh. kunt een bericht inspreken na de dan. Ja. Hallo Jacco, ben je in slaap gevallen? Hij, uh, hij bel me straks maar even terug. Oké, okay. hoi. Oké, okay, nou dat was Jacco dan. <laughs> Jacco is in slaap gesukkeld. Of uh, ja, ik weet niet. Ja, ik dacht dat hij vrij was van het weekend. Maar goed, dat maakt niet uit. We halen. Uh, dan gaan kijken. Ik kan ook even kijken of we misschien een muziekje kunnen draaien. En dan uh, moeten we eens even de microfoon wat meer. Even. Ja. Dan gaan we eens even een muziekje draaien. Want dat hoort er ook bij, hè. Nou, we even kijken wat hebben we nog niet gedraaid bij Alawa Radio. Hè? Huh? En vorige week hebben we ook wel wat muziek gedraaid, maar ja, het moet natuurlijk niet veel wezen natuurlijk. Want het is natuurlijk een talkshow en geen, geen muziekradio. Dus uh, oké, okay, rechtervrije muziek. Uh, Daar hebben we Funny live, Funky Stereo ooit van gehoord. <laughs> kom toch met hem te zoeken. Jacco, waar blijf je nou? Hé hey, Jacco. Hey. Oh, we jongen, hoe gaat het met jou? Ik kom even zoeken aan mijn koptelefoon. Ja. Nee, ik, ik was, uh, ik had helemaal geen rekening. Ik zat ik was even ik zat achter de computer, een beetje foto's te bewerken. En toen moest de hond in één keer nodig uit. Oké. Okay. Dus, het uh, ja. de, de, de zakje chips erbij. Ja, ik kreeg dat even een hoesbuis, echt, een, een, een hoesbouw, zeg, het liedje was afgelopen. Ik ben net begonnen met opnemen. Ik, ik had er net uh, Marcus aan de lijn. Ik ben gisteren dus naar de Ridder Radio uh, dag geweest. Weet je al, de Ridder Radio Benefiet was het eigenlijk. Mm -hmm. En uh, daar heb ik Willem de Ridder voor het eerst ontmoet. Ik zie dat Bob van den Berg er ook bij is. Zal ik hem toevoegen? Ja, gezellig. Bob van den Berg, onze Bob van den Berg bij Aloha Radio. Moet je hem vertellen dat je online doet. Ja, dat weet hij, dat weet hij. Kijken of hij het doet, want ik zie hem in beeld ook nog een keer. Dag Bob. nou? Je, je bent in de podcast uh, uitzending, of opname okay. moet ik zeggen. Uh, welkom Bob. Hoe is het bij jou jongen? Ja, goed, goed. Ja, het was gezellig gisteren hè? bij de Ridder, Benefied, de Ridder Radio Benefit. Ja, zeker. Ja, dat was echt leuk. Ja, ik heb een filmpje de hele middag mee bezig geweest om het mee te werken. Ik heb nog iemand aan de lijn, Jacco. Dat is mijn vaste... Uh, uh, ja, we, uh, we werken samen dus uh, op... Uh, dus stel je even voor, uh, Jacco. En Jacco, dit is Bob. Goedenavond, Bob. Um, ja, ik zit hier op de Veluwe. En, uh, ja, ik doe voornamelijk uh, fotografie en ik help Jaap met, uh, met de podcast. Hey Jaap. Ja, zeg het eens. Ik moet een beetje stilwezen, want voor mijn huisgenoot die zit hij naast. Oké, okay. ja, je kan uh, praten, ja, als je gewoon rustig praat, dan is zet niks aan de hand, toch? Of gelijk doe je ja, wat zachter? Dus uh, je hoeft niet te schreeuwen hoor. We horen je, je ja, het toch weet wel. Je, weet je wat je mee hebt gemaakt? Vertel eens. Nou, ik had de trein van 12 over 12 gisteravond gemist. Ja. Toen kwam die pas om 17 over 1. Zo. Toen was ik om uh, over 2 was ik in Rotterdam aangekomen. Ja. Toen ben ik nog even in een tent ingeweest. Ja. En daar heb ik een, uh, een meisje ontmoet. Ja. Ah. Maize, ik weet niet of het meisje te noemen is, maar uh, ze, ze praten een beetje asociaal. Oh, wow, oké. Okay. Beetje, een beetje schril en zo. Ja. En, eh. Uh, nou, ze gaf me een biertje. En ze gaf me nog een halve bacardie. En nog een, eh, uh, nog een wijntje. Ja, voor ik het weet was ik, uh, was ik Larry. <lacht> <lacht> maar to, toen moest ik nog helemaal naar huis lopen. Oh jee, ja, ik heb ook moeten lopen, want toen ik thuis kwam, ik was kwart over één, toen juist zeg maar pas de trein kreeg, kwam ik pas uh, in Den Haag aan. En er reden geen trams meer. Maar ja, ik ben 35 minuten onderweg geweest, ik dacht het veel korter lopen was. Maar ja, ik had ook wel Hollands kunnen nemen, maar had ik ook tot over één moeten wachten. Ik denk ja. nou, uh, ik uh, pak lekker uh, deze. Maar uh, ik dacht, nou, misschien rijdt er nog net één tram. Ja, mooi niet hè. Ik kom wel een taxi nemen, maar ik ga geen 15 euro betalen voor dat klote stukje. Nee, nah, heel rot op joh, dat doe ik niet hoor. Kijk, als die vent zich doet voor een tientje of voor 8 euro, dan zeggen nou joh, heb je hebt een tientje. Dan praten we nergens over, maar 15 euro is duur hoor. Centraal station. En, en Hollandspor is nog dichter bij mijn huis. Dan, ja, dan vinden ze meestal de moeite niet, zo'n klein stukje. En ik snap het wel, dan vragen ze heel veel, want anders moeten ze weer helemaal achteraan aansluiten. En dat kost geld als je moet wachten. Dat snap ik ook wel voor die gasten. Voor die taxichauffeurs. Maar ik denk, nou, ik ga lekker lopen. Ik hou die 15 uh, pieken lekker in metals. Ik denk, bekijk het maar lekker. Dan uh, ben ik goedkoop uit met de trein. Dan zal ik de taxi nog uh, uh, opgezenden. Ja, ik bedoel, ik ben niet, arm. maar ik ben ook niet echt dat je zegt: het geld groeit mij op de rug, weet je wel. Nee, dat is bij mij ook niet uh, aan de orde. Nee. Ik moet eh, ook niet te gek doen, want uh, ja, dan kom ik ook in de problemen. Maar ja, toen, ik, toen was ik dus helemaal dus moet op Center, Moet je naar Rotterdam Centrum, moet je naar Schiedem Zuid toe. Ja. Dan heb best wel even een uh, 35, 40 minuten lopen. Ja, het, uh, nou, dat was ongeveer hetzelfde afstand als soms centraal station hier naartoe. Ongeveer dus. En, toen kwam ik onderweg nog een gozer tegen. Ja. Een gozer van 23. Ik zei: Hé, hey, uh, zullen we even oplopen samen? Ja, is goed. Zee, hij zegt, ik ben op zoek naar een nachtwinkel om sigaretten te kopen. Ik zeg, joh, nee. ik zeg nou, die ga je niet tegenkomen, denk ik. Ja. Hij zegt, ze hebben, mijn fiets hebben ze kapot getrapt. Zeg, joh. Ja. Op het Eendagsplein. Met jouw fiets of zijn fiets? Zijn fiets. Dat is Lulach. Ja. Ja, dat ja, kan zeg. Zou je maar een nieuwe fiets gekocht hebben? Van negen eh, van Pietermannen. Negenhonderd Pietermannen. Ik zeg, <laughs> <laughs> maar Jacco. Ja. Heb jij ook wel eens zoiets meegemaakt dat je, dat je lekker weg bent geweest en dan uh, ga je met de trein of weet ik veel of uh, ineens om, uh, of met de auto en ineens uh, kom je tot besef, denk je shit, dan moet ik een hele uh, rot eind lopen. Ja, ik heb het wel eens gehad. Dat uh, uh. was al heel lang geleden, toen hm. ik nog een jaar of uh, nou, 18 of 20 was of zoiets, toen ging ik vaak uit in de stad. Ja. En uh, ik had hem brommen, dus ik ga op de brommen naar de stad toe. En uh, aan het eind van de avond, of ja, beter gezegd midden in de nacht, um, wil, ik, uh, wil ik op de brommen stappen en uh, ik start hem en heb ik niks in. Uh -huh. En het uh, bleek dat ze uh, allerlei rotzooi in de tank hadden geflitterd. Ach jee, suiker of zand ik weet niet, maar in ieder geval uh, ik moest dus gewoon, uh, dat was een vrij zware bommen, moest ik dus, uh, moest ja, dus, uh, nou, moest ik naar huis stauen. en uh, op zich is dat niet zo erg, het lullig is alleen dat uh, tussen de stad en ons huis uh, in, daar lag een, uh, daar lag een in, waarin de, de treinen overheen gaan, zeg maar. Mm -hmm. En de weg, de weg heel sterk daalt. En, en dus ook weer heel uh, sterk, sterk omhoog gaat. Dus ik heb me naar midden de nacht echt kleurig lopen drukken. Dat duur hè? Maar, Dat vergeet je niet van mij meer. Ja, en je weet ook nooit wat je tegenkomt onderweg als je alleen loopt. Weet je, ik weet niet wat, of het bij nou, jullie zo is, maar... Nou, moet ik ook wel zeggen, ik, ik, ik, ik, ik had al één ding. Ik heb altijd nog een klein beetje angst van vroeger nog. Als ik maar geen vervelende jongeren tegenkom die willen vechten of zo. Of, uh... Nou, dan heb ik wel uh, wat gezien. Maar uh, ze waren niet lastig of zo, weet je. En oké. Okay. Dus ja, daar loop ik door. Ze groet ik ook nog een keer, weet je. Maar ja, ik kom misschien omdat ik ouder ben. Maar toen ik jonger was, weet ik nog wel eens. Uh... Nou, uh, dan moest ik echt rennen hoor. <laughs> en dan praat ik niet eens over tien jaar, maar over dertig, veertig jaar geleden of zo, weet je wel. Het is maar één keer overkomen op de west -Kruiskade. Ja, vertel eens. Stap, stap met mijn maatje, stappen we de discotheek uit. Ja. Uh, zit dat ook alweer? Ik hoop even niet op de naam. We stappen eruit en er komen een paar uh, zwarte Marokkanen, die komen eraan. En die probeerden ons te beroven. Die, uh, die, die vlogen met de handen in onze zakken. En ik sloeg hem van me af. En bij die andere gozer hadden ze het telefoontje gestolen. Oké. Okay. Ja, dat is de enige ja. keer dat ik het mee heb gemaakt. Oké, okay, ja, het zijn geen leuke dingen. Hè? Nee. Dus uh, nee, ja, je doet er weinig tegen als je in de minderheid bent. en Je kan niks terug doen. Ja, het is vervelend, weet je. Ik bedoel, ik kijk, zulke dingen gebeuren in heel Nederland. Er gaan heel naar. In de ene plek van Nederland gebeurt het vaker als de andere. Ja, ik denk wel dat... ik heb ja. Ik heb vaak als ik denk van. Als ik, ik heb wel eens. Ik, niet dat ik veel stap hoor, maar als ik ga stappen. En, uh, en ik kom een groepje tegen en uh, maakt niet uit of het Marokkanen zijn of Nederlanders. Want Nederlanders uh, vertrouw ik ook niet altijd hoor, dat zeg ik gewoon eerlijk. Dan zit ik wel eens af en toe best wel te knijpen, maar het uh, schijnt het best mee te vallen, weet je. En dan zie ik dat ze vrolijk zijn en denk oké, okay, ze hebben in ieder geval een goed humeur. En dan loop ik langs en zeg ik, jongens, hey, lekker wezen stappen ja gezellig man, ah, leuk, nou, ik zie je, doei. Kijk, en dan is het ijs gebroken, weet je, zo pak ik het meestal aan. Maar het gebeurt vaak op een moment dat je het niet verwacht Kijk, als je al van tevoren al je bent altijd al een beetje alert. Vooral als je in de stad rondloopt, in je eentje. En ik voel me, daarom loop ik liever met één of meer mensen. Dan voel je je toch wel veiliger. Maar uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik, uh, de laatste keer dat ik in elkaar gerand ben, dat was uh, ergens eind jaren zeventig. Door, uh, door twee jongens die... die uh, ja, ik was met de fiets op weg naar huis. Het was gewoon op een dag, hè. In de, ergens in de middag. En die uh, sneek per ongeluk af met mijn fiets. En toen zei ze me tot in het Zuiderpark. Want we hebben in Den Haag ook een Zuiderpark. Toen ben ik achterna gezeten. En, uh, en toen hebben ze me bedreigd met een moersleutel. Dat als ik niet zou stoppen, gingen ze ermee gooien. Dus uh, toen hebben ze me een paar knoerten gegeven. En Jaapie dorstte het park niet meer uit, want ze waren weg. Dus ik ben iemand aangebeld die daar woonde. Want ja, die had zo'n zwembad en dat ze twee van die uh, huizen. En die woont onder beer, daar woont dan de beheerder. En de andere die werkt schijnbaar voor de gemeente, weet ik veel. Ik kwam gebeld. Ik zei: Ja, ik durf niet meer weg hier. Toen heb ik het hele verhaal verteld. Hij zei: Nou ja, hij zegt: Ja, ik kan uh, niks garanderen. Maar ik wil even voor je op de uitkijk staan. Toen ben ik via de andere kant het park uitgefietst. Ben ze niet meer tegengekomen. Dus, maar het was niet leuk, weet je wel. Ik bedoel, die gasten waren gewoon uit op rotzo. Het waren Nederlandse jongens trouwens hoor, dat zeg ik er wel voorbij. Maar, uh, dus zo zie je maar. Uh, ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb uh, eigenlijk, uh, ja, ik ben best wel eens bang soms. Maar uh, achteraf denk ik, ja, voorzichtig, maar er uh, is me eigenlijk nooit echt iets overkomen op dat gebied de laatste 30, 40 jaar. Gelukkig, gelukkig. Ik denk dat ik een Engels op mijn schouder heb. En dan moet ik wel even afkloppen op ongelakt hout, want... Nou, ik moet zeggen, dat ik loop hier vrij veel door achteraf gebied, zeg maar. Mm -hmm. waar, waar nauwelijks mensen wonen of lopen. Mm -hmm. dus vaak verwacht je niet iemand tegen te komen. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met... Um, ja, met, met, met, met, met schrokers of, of, of ander volk wat... Uh, ja, want wat drugsafval wil dumpen of zo, weet ik veel wat. Ja, maar ja, goed, als je gewoon wel. doorloopt, kijk, die gasten hebben daar ook geen belang bij, weet je, Die doen nee, dat nee. snel weg. Maar het gaat me om niet die mensen willen berouwen of gaan ruzie zoeken, omdat ze er moeite gaan Als ik zelf met de camera het bos in ga, en dat gaat dus vaak of heel laat in de avond of, of heel vroeg, dan heb ik ook wel iets bij me dat ik mijn eigen kan beschermen. Ja, oké. Okay. Ik ben niet zo, ik ben hmm. niet zo, uh, niet zo dom dat ik niks mee heb. Nee, maar, nee ik ben, maar bedoel jij, je moet altijd alert zijn hè? Ja. Dus, uh, ik zelf, ja. Ik heb zelf nooit iets, uh, nooit iets bij me om me te beschermen. Ik heb mijn handen, en mijn voeten. Een nou, uh, mes of een, uh, weet ik veel. Ik wat zal meen. eerlijk zeggen, ik heb normaal ook nooit wat bij me. Ik heb eens een poosje met een mes op zak gelopen. En toen moment had ik zoiets van, ja, maar weet je wat het is, als ik hem gebruik. Als ze ooit, want je zal altijd zien als je hem bij je draagt, ga je het verwachten, dan ga je hem ook echt gebruiken. En ik, denk, nou, ik begrijp het wel hoor, natuurlijk. U voelt zich toch wel vaardiger. Maar, maar, ja, dan, het, is, maar het, is, het is vrij simpel: degene die hier s'avonds in het bos rondlopen, die hebben zeker weten wat bij zich. Hmm. En een mes is dan nog een minste. Ik praat over jacht weer. Maar mensen doen het vaak. Uh, uh, kijk, als je allemaal bange mensen hebt, en, en bedoel ik negatief, hè? je moet niet negatief opvatten. En die gaan zich bewapenen. Uh, ja, maar mensen die echt iets kwaad in de zin hebben, die hebben geen mes bij zich, hoor. die hebben wel een pistool. Ja. En dan kom jij met je mes en die ze dus schiet zo door je hoofd heen. Mm. En die interesseert het ze niet, hoor, of je, je familie, je verdriet hebt, of je buren, of je vrienden. Het zal zo'n worst zijn, want dat soort gasten hebben helemaal geen gevoel voor impassie. Weet je? Dus ja, ik denk, nou ja, dan maar mijn portemonnee en mijn pas en de elektering zou ik kwijt. Als, uh, zodat ik uh, ja, kort leef. Want ja, goed, ik weet het dan niet meer. Maar <laughs> degene die je nalaat, die hebben natuurlijk wel heel veel verdriet. Dus als ik wat beruif, zo, joh... Uh, moet je hebben? Ja, nee, maar meer heb ik niet. Als alles, hier heb je mijn rouwring mijn dingen Ja, neem maar mee. Dag, en op wegwezen. Meer heb ik niet. Ja, dat zou ik niet spraat zijn. Ja. Dat is het enige uh, wat je kan doen. Het is niet leuk. Maar ik bedoel, ja, uh, mijn leven is met meer waard toch? Ik ga wel aangifte doen, zo en zo. Dat moet je altijd doen met dat soort gevallen. Ja, natuurlijk. Dus, uh, ik ben uh, uit de door een junk beroofd. Oh ja, dat was ik vergeten te vertellen, een vrouw notabene. En weer ongelukkig af zat en uh, ja, achteraf stom van mezelf. Maar ja, ik denk, ik, wel, ik, ik wou dat door de raam heen gooien van de patiek deur. Maar ik denk, ja, als ik dat doe, dan ben ik de dader, weet je. Kijk, en dat is het probleem hier in Nederland. Je durft jezelf niet te verdedigen, want dan ben jij straks de dader. En als dat niet zo was, als het Amerika was geweest, hier, dan had ik de vijf door de ramen ingepleurd. Dat ze misschien een nek gebruiken of de open gesneden. En dan had ik misschien vrij gaan, maar hier in Nederland, je mag je gewoon niet verdedigen. Mag... Ja, dat, dat is een probleem. We hebben hier Ja, vorig jaar een akkofietje gehad um, uh, met iemand in plaats hier die een inbreker van huis uitzlikken. En uh, hij, betrapt, hij betrapt hem en hij overmeestert hem, gooit hem op straat en geeft hem een uh, nou, nou, best pak slaag. Ja, hij heeft zelf langer vastgezeten dan niet in Ja, maar dat, dat, dat klopt toch niet, jongens? Kijk, ook al, kijk je hoeft nee. iemand niet dood te maken. Maar ik bedoel, als je hem alleen maar uitschakelt. En of het dan met één of twee of drie klappen is. Als je hem alleen uitschakelt en hij komt weer helemaal weer bij. En uh, een beetje oplappen. Misschien komt hij in het ziekenhuis met een gebroken kaart. Maakt het niet uit. Moet de rechter ook zeggen, het is je eigen risico dat je iemand berooft. Of, of. Maar, ik bedoel, kijk, als ze zegt van... Je mag niet doden. Of het moet uh, ja, hij of jij zijn. Weet je. Dat, dat, dat je geen keuze hebt. Dan is het noodweer. Dan, dan, ja, dan heb je gewoon geen keuze. Dan moet je. Maar als ik iemand kan uitschakelen zonder dat hij doodgaat... Of hij een nou gebroken kaak heeft of, of een ingeklopte long, maakt niet uit. Dus dat is zijn, zijn rier, als hij mij niet berooft, als dat niet gebeurt, denk ik dan maar weer. Maar hij, hij is niet dood, hij gaat niet dood. Hij heeft ook geen uh, nadelen van, maar ik denk... Kijk, uh, als het echt niet anders kan, als iemand op je schiet, dan moet je gewoon terugschieten. Als je de mogelijkheid hebt, of wegduiken. Maar uh, als, uh, als je beroofd wordt en uh, ja... Ik denk, ik durf iemand niet eens op zijn bek te slaan... ik denk, ja, daar zit ik in de gevangenis... en haar loopt na een uur ze weer vrij rond. Ik denk, ja, wat heeft het dan voor zin? Weet je, wat voor rechtsstaat leven? Dus dan zeggen ze wel, we leven in een democratie. Nou, ik denk dat je in een dictatuur nog veiliger rondloopt... want omdat ze weten dat ze daar keihard wordt aangepakt. Alleen, je moet nou, kijk wat je over... Eh, ja, politieke dingen moet je dan niet praten. Maar ja, ik vind alle twee niks... Ik vind, je moet vrij kunnen zeggen wat je wil, je moet vrij kunnen leven, maar je moet je ook kunnen verdedigen. En als die persoon nou zwaar gewond raakt, dan moet hij jou maar met rust laten. Ja. Ja, toch? Mits je het zelf uitlokt, dan is het een ander verhaal, dan doe je het zelf, maar zo denk ik de mensen. Ja, kan ik mezelf uitnodigen voor woensdag voor het programma? Ja, tuurlijk kan dat. Ja? Ja, allemaal. En dan ben ik wat meer voorbereid, joh. Ik, zat, ik had net de film opgezet. Ja. Ik heb het geluid het fout gezet. Mm -hmm. Uh, ja, dat mag. Iedereen is welkom. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En dat duurt een uurtje? Ja, het legt er aan hoe gezellig is als er veel mensen op zitten. En het duurt twee uur, is het ook goed. Dus het wordt online gezet. En het leuke van podcasts is: dus mensen kunnen ze vaak luisteren wanneer ze willen. Dus. Ja, ik denk dat ik ga nou Oké. Okay. Dan, uh, dan hoor je mijn woensdag. Is goed, hartstikke gezellig. Nou, ik ben okay. ongeveer acht, acht uur bij acht uur ben ik online. Ongeveer is goed, is goed. Hé, hey, ik zie je, Bob. Hoi. Hoi, hoi. Die woensdag ben ik er trouwens niet. Oh, nou, een mooi, ja. Dus dat is goed. mooi opgehouden. Dus, maar ik ben eigenlijk, uh, om nog even door te gaan uh, op dat onderhoud, ik ben zelf een, uh, is een heel onpopulair standpunt, maar ik ben een voorstander van het Amerikaanse model, dat ieder burger. ...mits goed gedragen, en met z'n goede achtergrondcheck en mits geen rare uh, geen, geen drugsverleden of, of andere uh, klachten uh, dat die persoon een wapen mag hebben. Gewoon een simpel handpistool. Geen met een jeur of half nee, nee, nee. auto. Nee, nou, Amerika, gewoon, een gewoon met z'n ooit een pistool waar maar vier kogels in kunnen. Want ik vind dat moet niet zo zijn. Want je kan anderen ook natuurlijk. Want zijn, kijk, weet je waar, waarom de wapenwet zo streng is in Nederland? Weet je wanneer dat is ontstaan is? Dat ga ik juist haar fijn uitleggen. Dat eind 19e eeuw, 18 zoveel. kwam het socialisme en het communisme in opkomst. Die was heel populair, nog populairder dan Geert Wilders nu is. Heel veel aanhang hadden de communisten en de socialisten. En toen, vroeger mocht je gewoon een pistool kopen. Die mocht je ook gebruiken als je werd aangevallen. En toen was men bang voor een gewapende revolutie. Ja. En toen hebben ze, dacht ik, in 19... Ik eh, dacht in 1919 of zoiets, rond die tijd. Of 1916. Ongeveer 100 jaar geleden, zeg maar. Toen, eh, toen hebben ze... Uh, ...een wapen werd gemaakt... ...dat je alleen een wapen mag hebben... ...als je op een schietvereniging zit... ...en je mag dat wapen niet gebruiken... ...privé, puur alleen... ...op de schietvereniging. Wapens waren ze alleen voor militairen... ...en voor politie. En detectives. Later mocht dat ook niet meer. Over ergens jaren tachtig mochten detectives... ...ook geen wapen meer dragen, privédetectives. Wat ik ook belachelijk vind, maar goed. Maar... Uh, ...ja... Nou, ik, ik vind dat mensen, als die, het moeten mensen zijn die niet snel een wapen zullen trekken, wat, wat mij betreft. Geen crimineel te leden. En ook geen uh, gekke dingen gedaan hebben, althans op wat, ge, uh, wat uh, betreft geweldsdelicten. Nou. Kijk, een inbreker kan ook heel vredeliefend zijn, die steelt alleen. Dan heb ik zoiets van, nou ja, oké, okay, uh, je bent vroeger dief geweest, maar je hebt hiervoor geen geweld gebruikt en uit een wapen gebruikt. Ik, uh, mensen die uh, de minste kans uh, hebben om een wapen te gebruiken, ja, die zou je voor mij een wapenvergunning en een wapen mogen hebben. Toevallig was er van een week uh, op de café er niet veel het veel... Op kanaal van ja. de Open Universiteit Nederland. Hmm. En daar was een docent uh, strafrecht. Hmm. toevallig kwam dit hele onderwerp hmm. kwam aan de sprake En hij legde verschillende termen uit. Hmm. Zoals noodweer en noodweeraccess. Hm. He? Noodweer, je mag als iemand jou aanvalt, mag je met gelijke middelen terugslaan. Dus ja. in, de, in, de, in, de, in het gelijke spectrum, maar dus als iemand met een knuppel komt, mag jij hem met een knuppel terugslaan. Maar niet, men, een... Maar niet met een mes dan? Jawel, wel, als iemand met een mes komt, mag nee, jij Nee, ik mes bedoel, maken. als hij bijvoorbeeld met een knuppel komt en jij komt met een, met een mes, dan krijg je straf. Ja, nou, dat is toch raar? Je mag je toch ja. verdedigen? Nou, ja, Kijk, en ook al zoiets. En dan? En dan en dan ja. komt dus de tweede term, noodweer excess. Hmm. Op het moment dat jij in levensgevaar verkeert, ja. dan uh, komt dus dat. Maar het is, het is heel raar, want... Nou, weet je, ik zou je nog sterker zeggen, als ik word aangevallen en ik heb een pistool bij me, zeg nou dat ik een wapen En ik mag, ik mag een wapen bij me hebben. Stel voor dat de wapenbezitter Nederland niet verboden is, dus mits je natuurlijk wel een legaal wapen heb en een vergunning. Oké, okay, dat vind ik dan wel. Je moet wel een vergunning hebben. En iemand die, uh, die wil me in elkaar rammen... of dan zal ik hem niet doodschieten hoor. Ik zal eerst proberen diegene gaan uit te schakelen door in zijn voet te schieten of in zijn knie. Weet je? Dat, ja, ik zal dat niet iemand handen, gelijk een, in Amerika, daar leren ze gelijk iemand door zijn kop te schieten. Want wat zeggen ze daar? In Texas en in de Zuidelijke Staten. Maar ze schiet graag zijn trouwens, want er zijn meer. ...schietincidenten dan in, in Canada en in Duitsland... ...waar wel ook iedereen een wapen mag hebben. Dat komt allemaal door de, voor mij door de televisie en de media... ...maar goed, dat is al jaren zo. Het zijn gewoon cowboys. Als iemand op mij schiet, gericht... De, ...ja, logisch dat je ook gericht terugschiet. Maar als ik wat een inbreker binnenkomt... ...en hij pakt een knuppel of een mes... ...dan schiet ik in zijn knie. Ik ga hem niet door zijn hoofd schieten. Maar heb ik geen keus... Ja, wat moet je anders? Ja, hij of jij? Ja, dan is het nooit weer Maar iemand die niet gewapend is, ja, dan kan je zeggen: van joh, uh, uh, wegwezen jij. Ja. Of uh, laat die spullen liggen en wegwezen. En uh, ja, als iemand je met de hand aanvalt, ja, je kan een pistool trekken om te dreigen. Maar ja, als je hem hebt, ga je hem ook gebruiken volgens mij. Ook al, ook, ja, ik weet het niet. Leg dan. Ik kom bijna nooit in dat soort situaties. Dat ja, misschien één of twee keer in mijn leven meegemaakt. Maar ik bedoel, ik ben nooit echt in een situatie terechtgekomen dat echt mijn leven bedreigd werd. Ja, het probleem is dat je allebei een pistool hebt. Zou je dan, dan ja, dat, dan, moet je wel, dan moet je wel. Dan heb je geen keus gewoon, weet je. dan krijg je een schietpartij. Ja, en in Nederland Nederlands is het zo. De, de, ja, de, de zwakkeren hebben dat altijd gedaan. En de dader, die, die, die, die, loopt, die loopt lachend de politiebureau uit. En jij die je alleen maar verdedigd hebt, die, die zit er voor twee, drie jaar vast. En de dader, die uh, dan denkt, ja jongens, hallo, wat is het nou allemaal, weet je? En wat voor straffen krijgen ze? Hè? Vier maanden of twee weken gaat er nog voorarrest af. Nou, dan moeten ze zo'n zelf schaffen dat voorarrest. Want ik vind gewoon een voorrecht, mag je ook van mij een jaar, twee jaar doen. Ja, mensenrechten, wat fuck off met je mensenrechten. Zijn wij God? Zijn wij God? De men, we zijn geen God. De mensen denken allemaal dat ze boven alles staan. Dat lijkt wel, je mag niks zeggen, je mag niemand beledigen. Nou, als ik iemand een klootzak vind, dan moet ik er natuurlijk wel een goede reden voor hebben. Dan vind ik hem een klootzak, vind ik hem geen klootzak. Oké, okay, maar ze mogen mij ook een klootzak vinden. Het is me een, een reet roesten, bijvoorbeeld, weet je. Nou, vertel eens, hoe was het op de radio? Nou, wat was er allemaal te zien? Wat was er te doen? Nou, ik weet niet of je het filmpje hebt gezien, maar ik heb de hele middag bezig geweest met een filmpje van ongeveer 25 minuten. Heb ik, ik heb alles gedaan, om bepaalde filmpjes kon ik niet bewerken, omdat ze op mijn telefoon zaten. En toen kwam ik erachter als je via Google heb je ook zo'n uh, zo map waar je kunt delen. Daar kon je wel meer dan 25 MB aan film opslaan. En dat kon ik dan weer downloaden vanaf mijn computer... Uh, op de harde schijf. Dus via mijn telefoon heb ik opgenomen. En via uh, Google uh, heb ik dan via mijn telefoon... naar de site upload. En vanaf de site op mijn computer zelf... Uh, dan op de harde schaal, kom toch dat filmpje laten zien. Nou, dat was best wel een leuk filmpje. Als je mijn Facebook ziet, dan zie je het allemaal. Het gaat om het filmpje van ongeveer 25 minuten, die heb ik zelf gemaakt. Ik heb ook wel foto's gemaakt, die heb ik wat sneller op een lijn zitten. zetten, gisteren al gedaan vannacht. Het was heel gezellig. Sunset was er ook. En Guus was er, Els, ja, de Willem de Ridder heb ik voor het eerst gezien. Marcus heb ik ook voor het eerst ontmoet. En uh, ja, dus uh, uh, best wel een beschaarde jongen, die Marcus, is he, een hele aardige gozer, dus ja, uh, yeah. dus... Uh, en hebben ze geld opgehaald? Hè? Ja, ze hadden zo'n uh, ja, zo soort uh, theemuts neergezet in de vorm van een kalkoen. En, en dat ding stond open, en wat is dat nou voor een... Kijk, ik zag ik allemaal geld erin leggen en dan zat ook een briefje op. Oké, okay, nou ja, dus ik heb daar wat, uh, wat ingegooid. En elke keer als je dan een biertje, had, dan moest je een gulden of een euro erin gooien. Nou, dat waren wel halve liter blikken dan, hè? dus uh, nou. En, uh, nou, is, ik weet niet hoeveel ze hebben opgehaald, maar volgens mij zat er best aardig wat in. Dus, uh, ja, dat is toch mooi? Ja, zeker mooi. Dus, ja, het uh, draait allemaal niet uh, niets voor vernieuws. Ja, het is geen commerciële station, hè, zoals je weet. dus, uh, nee, dus dat moet allemaal uh, betaald worden uit, uh, uit, uit een persoonlijke. Uh, ja, want het uh, kost geloof ik, gaat het die jongen? 50 euro per maand kwijt was aan elektriciteit alleen al. Hè. En dat draait allemaal op computers die je hebt gekregen en zo, gesponsord. De oude computers, hij uh, ja, is nogal handig. Want ik heb er ook voor het eerst uh, ontmoet. Die was er ook. En die draait dat allemaal. En uh, ja, hij is heel, uh, heel goed met computers, zoals je weet. Dus je weet van een oude computer. Al uh, gebruikt hij het alleen maar om te streamen als dat dingen doet, doet hij het. Maar ja, dat is 50 euro per, per maand om stroom ongeveer. Uh, vier, vijf computers draaien om die. Om die stream mee in de lucht te houden. Want hij doet het via, hij, gewoon een eigen server dan, hè? Ja. Via een eigen server. Dus niet via wat, wat ik dan vroeger deed, via een betaalde server. Want je kan het zelf ook in principe. Maar ja, het kost wel even elektriciteit natuurlijk. Dat is logisch. Nou, die chat, alles, die hele ding, dat, uh, ja. Dus, eh. Uh... Mooi. Ja. Muziekje? Ja, laten we een muziekje doen. En verkijk hoor, dat wordt. Even zien hoor. Dat wordt een heel leuk liedje. Kevin. Nee, die hadden we al een keer gehad. Hallo. Twin musicum. Hé, we je eerst even een liedje draaien, Marcus. Oké. Dus dat wordt verkijk hoor. Kevin McLeod met A Awak. Nee, Akward Meeting. Supernatural. Joehoe, daar komt ie. Dat is uh, wel een, een, een heel uh, kort uh, kutliedje. <laughs> ja, de meeste nummers op de site van Kevin McCloud zijn, uh, uh, zijn bedoeld voor, voor intro's. En dan worden voornamelijk gebruikt heel veel voor YouTube. Hè? Ah, vandaar dat, dat het allemaal recht Maar is van. <laughs> Maar het klinkt wel leuk, het is wel even een leuke break. Hij is dus, heel uh, populair. En hoe heb je gisteren de, de Ridder Radio Benefit-dag ervaren, Marcus? Vertel het eens. Nou, uh, ja, ik vond het echt fantastisch. Uh, ik, zou ik zei eerst de hele tijd dat ik niet zou gaan. Maar dat, dat nam ik me ook voor. Ik, ja, nee. ik had, ik, ik, ja, ik had er eerst niet zoveel zin in, dacht ik. Maar toen, de, de avond ervoor voelde ik bij mijzelf gewoon iets zo van borrelen van ik moet er gewoon bij zijn. En... Ik heb er ook helemaal geen spijt van. Het was heel fijn om binnen de ridder. Ik vond het ook heel leuk, ja. Ja, voor het ik, als, het, als het volgende week zou zijn, zou ik weer gaan, echt? Ja, maar dat had ik dus ook gekregen op de smaak te pakken. Ik denk wat mij betreft, dat wel wat, wat vaker ook, inderdaad, ja. Mm -hmm. Ja, dan nou is het natuurlijk één keer per jaar ook wel eens een uh, Radio Dag, maar was dat dit jaar dan even niet. En vorig jaar ook niet geloof ik. Nee, nee. Maar, uh, ja, maar dat komt omdat de een kan wel, de ander kan niet, weet je. Het, het, het, het is natuurlijk leuk als iedereen erbij is, weet je. En er ja. zitten mensen bij die, zeg maar, uh, ja, die echt daarbij horen, weet je. En die ja. kunnen dan niet, ja, dan wordt het of uitgesteld of het gaat gewoon een keer niet door. Maar dan maakt het juist alleen maar leuker dat als je elkaar weinig ziet... dan is het alleen maar nog spannender en nog leuker. Want als je elkaar elke dag ziet, dan ben je... Uh, ja, je raakt wel aan elkaar gewend. Maar ja. je bent toch een beetje snel uitgepraat, lijkt me. Ja, dat is waar. Ja. En er zijn altijd wel mensen die niet kunnen, want uh, ja, helaas, Linda was er helaas niet, Dread was er ook niet. Nee. Dus, uh, maar ja, misschien de volgende keer uh, weer wel. Ja, misschien de volgende keer weer wel. Ja. En het zou ook leuk zijn als het jonger publiek van daar heb ik zo ook nog over horen praten. Want het zou leuk zijn als er ook wat jonger publiek bij zou komen, in nieuw, nieuw, vers bloed, zeg ja. maar. Hè. Want uh, ja, we worden allemaal een dagje ouder. Het is ook wel eens leuk als er mensen zijn die uh, vanaf een jaar of 18 of 20. die dan een beetje binnendruppelen dat het een beetje verjongt, zeg maar. Want uh, ja, er zijn natuurlijk al een aantal overleden ook. de afgelopen jaren. Ja. En uh, ja, het zou jammer zijn als het een bejaardenclubje zou worden. Het is uh, veel leuker als je jong en oud. en uh, ja, een beetje dezelfde ideeën heb weet je, bij Ridder Radio hebben ze toch een bepaalde kijk op het leven. Mm. En uh, ja, ik, ik, vind wel, uh, ik vind dat wel. Ik vind wel. hele lieve mensen. het zijn geen macho's, ook geen uh, van uh, ja, als in de, ja wel eens in de kroeg, wel eens uh, sommige kroegen dan. En de de ene, die, ja, ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus en dat heb je daar niet, weet je, dat pochen en zo, zeg maar. Ja. Ja. Weet je, iedereen respecteert elkaar en uh, dat vind ik, voelt me veel prettiger bij dan dat pochen en dat stoer doen en dat gedrag. Daar heb ik nooit iets mee gehad eigenlijk met dat heintjes. Nee, inderdaad. Nee, Want het kan me nee, echt wel nou schelen wat je, of je een mooiere auto hebt als ik het <laughs> gezin me geen ja. zak. O, ja. Of dat je een lekker wife hebt of... Ja, leuk voor jou, maar... En uh, dan loopt ze te en ja. van ik heb dit, ik heb dat... En ik heb zulke spierballen. Kijk eens, ik heb zoveel tato's. Lekker belangrijk. Zo, wat kan mij dat nou schelen? <lacht> dat doet me echt niks. Nee. Leuk, ik gun het iedereen, maar uh, niet van mij. Ik, ik, ik vind het niet interessant. Dat merk je ook wel eens bij sommige mensen, bijvoorbeeld. Uh, ja, dan heb je van die bouwvakkertypes, weet je wel. Dan ga ik een beetje misschien discrimineren. En het gaat, kijk als je een kantoorlui hebt, ja, dat, dat, dat gaat dan over heel andere onderwerpen als je wel bouwvakkers of straatmakers bij elkaar had. Het gaat alleen maar over neuken, over seks, over, over geld en over vechten en ik heb een mooier auto dan jij en ik heb een lekkere wijf als jij. En over buitenlanders en over Marokkanen. Ik denk, jezus man, lekker interessant zeg. En elke dag hetzelfde verhaal. Maar nou, dat is word... niet alle zijn. Nee, dat ze... ik zeg ook nu misschien niet allemaal. Maar heel veel van dat soort types. In de kroeg vooral. Jezus, heb je die weer hoor. Nou, Ik weet al bij sommige mensen als ze binnenkomen. Van oh nee hè. Ik denk, laat? dan ga ik al naar huis. Zo al bij huis spreken. En... Uh... Niet dat het al elke keer voorkomt... maar sommige mensen hebben zoiets... van zo, ja, jezus, oh nee, daar heb je die ja, je het weer... Weet je, die gaat het weer over buitenlanders hebben... of weer over, over dit of over dat... of over zijn mooie auto... nou of, leuk als je het één keer vertelt... maar ik hoef dat verhaal niet tien keer te horen... of, of over je, je mooie vrouw die je hebt... of je mooie stereo... allemaal leuk, ik het iedereen hoor... maar je hebt mensen die kunnen zo pochen... van hoe goed ze wel zijn... en mijn dochter... En mijn zoon. En dit en dat. En ik denk, ja, leuk voor jou. Ik gun het gunnetje van harte. Maar als ik dat. Ik hoef dat verhaal niet tien keer te horen. Weet je, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja, ja. En gelukkig is niet iedereen zo. Ja. Maar dat soort mensen, daar heb ik gewoon niks mee. Nee. En ik denk, ja, joh, dat weten we nou. Heb je niks anders op je, op je menu? Nee, maar dat, dat, dat is dat wat jij zegt. Uh, zo, zo, uh, zo zijn de mensen niet die, uh, die allemaal daar zo bijeenkwamen. Ja, bij, precies, en, precies. Helemaal gelijk. Dat heb je heel goed gezien, Marcus. Ja. En het voelde eigenlijk gewoon. Ik, ik heb bij, bij, ja, bij vrijwel alle mensen gewoon die daar wel aanwezig waren had, uh, ook echt wel een vertrouwd, uh, bekend uh, ja, ja. Ook, echt. Ja, je kent ze natuurlijk ook van de chat en zo. En van de, ja, ook van de Teams. via de radio. Ja. ja, dat wel. Maar. En maar het zijn van... ook vaak gesprekken die tenminste ergens over gaan. Ja. Ga je wel bedoelen, een beetje van niveau, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik bedoel, ook als je elkaar dan in het echt ontmoet, dan is het toch altijd nog even kijken of dat inderdaad dat gevoel er is. Maar ik heb altijd wel, uh, ik heb een goede intuïtie in dat, in dat opzicht ja. meestal wel. Ik ja, voel het ja. wel aan of, uh, of iets klikt al van tevoren. En, ja, en vaak ja. klopt het ook echt. Ja, Ja, ja, ja. ja. Ja. Alleen heb ik vaak heb ik wel eens een, een, een. Ja, dat heb ik bij meer mensen. Als je alleen een stem hoort, dan heb je wel eens uh, een gezicht erbij. Hè, die je, dan, je weet niet hoe die persoon eruit ziet. Net oh, zoals bij CPR bijvoorbeeld. Hè? Ja, ik, ja, ik dacht dat, uh, dat is een beetje een, een, beetje een, een, een soort hippie of zo. Ja. Met lang haar en een baard. En, uh, ja. Heel anders dan Guus dan. Maar bedoel, met zo'n kralenketting om en. Uh, en hij uh, valt niet eens op. Dat zegt hij. Ja, vroeger punker, hè, geloof ik, zei hij. Ja, ja. ja, ja. En uh, dat had hij al zo eerder op de radio verteld. Maar ik had een heel andere uh, figuur voor me, wat uiterlijk betreft. En ik, ja? Oh, en ik, oh ben jij, ik, ik herken eens al zijn stem. Maar je ja, ziet het, hij zat naast ja. me, hij wist al wie ik was, al, geloof ik. Hij had het al uh, door. Ja. En toen dacht ik, oh, ja, wacht even, jij bent operator. Ja, hij maakte nog een grapje tegen Sunset, zei hij, ik, ik ben het Dredd. Maar Sunset die had Dredd al ooit een keer gezien, dus ze wist dat niet. Ja, Dredd uh, ja, Dred ziet er anders uit. Ja, ja. Nee, ook dat hij dat tegen mij ook zoiets zei. dread oh. ik denk, heb hij naar zijn baard eraf geschoren? Want Dredd heeft een baard. Ja. En dan heb hij zo'n rasta-muts op. En ik denk, hé... Hij zei nee hoor, ik ben operator. Oh, oh ja, nou hoek ik het al, je stem. Ja, toen ik zijn stem hoorde, toen, uh, toen kende ik hem meteen. Ja. Ja. ja, ja, ja. Maar het was echt hartstikke gezellig, die artiesten allemaal, ook die op straat. Het was echt heel professioneel hoor, vond ik. Goed, ze hebben het goed opgezet. Ik heb net Bob nog aan de, net nog op de podcast gehad, voordat Jaco er was. Oh, leuk, oké. Okay, Bob uit Rotterdam, ja. die was er net ook. Ja. Dus uh, ja, woensdag komt hij ook meedoen uh, op de podcast. Ik doe het uh, zondags en woensdags. Oh ja, twee keer per week. Ja, en dan uh, als dan de opname is afgelopen, ga ik hem zo snel mogelijk online zetten op mijn websitepagina uh, van Aloha-radio.nl. Ja, ja, even reclame maken. Want ik heb, uh, ik heb weer nieuwe jingles laten maken, maar ik heb ze nog niet binnen. Ik heb ze wel betaald. Meestal heb ik ze na een paar dagen binnen. Ja, maar die man die was, die was vakantie. Hij zei, ja maandag ga ik gewoon beginnen. Maar ik heb nog niks gezien. Dus ja, het zal wel goed komen hoor. Want ik ben vast een klant bij hem. En uh, ja, kijk. Het, het klinkt zo als bijvoorbeeld dit hè. Aloha Radio, dat klinkt naar meer. Of bijvoorbeeld uh, deze. Aloha Radio, jouw zender. Ja, of uh, ja. bijvoorbeeld. Uh, ja, ik heb zoveel. Uh, uh, ja. Het is, uh, ja, het is nou toevallig weekend, weet je. En dan hoor je dit bijvoorbeeld. Het is weekend op je radio. Weekend Radio. Oh, of, ja, ja. Of, of nog één keertje, we hebben we nog eentje. Je luistert naar Aloha Radio, het station voor jou. Ja, nou dat is hem hè. dus yeah. uh, Ja. <laughs> dus ja. Uh, yeah. Maar well. Hallo Marcus. ja, ja, hallo Jacco, een tijdje geleden? Ja, een tijdje geleden, zeker, ja. Ja, Inderdaad. ik heb je dan wel, uh, wel regelmatig wel uh, op de chat van de radio ziet je nog wel uh, voorbij komen. Ja, ik heb helaas niet vaak, ja, dit, het is vaak helaas altijd op de tijd dat ik, uh, dat ik moet werken, dus ik kom meestal of heel laat binnen. Of, uh... Ah, oké, okay. ja, vandaar, ja. Dus, uh, dus... Hé, hey, uh, uh, nou ik jou toch uh, zo spreek. Er is een uh, was, was een tijdje geleden, ik weet niet hoe het nog gaat, maar een aardige uh, golf over YouTube heen, hè, met een hoop, uh, ik denk vooral voor de vloggers in, uh, in, in Amerika, die een hoop volgers kwijtraakten en uh, nieuwe strengere regels en, en zeg maar de inhoud van vlogs wordt nauwer gevolgd en er wordt. Uh, uh, ja, snelle uh, video's verwijderd en zo. Ja, er was ook op een gegeven moment. Was er zo, ik weet niet of je dat bedoelt, maar er was op een gegeven moment wel dat, er op een bepaald, dat, dat mensen dubbel konden abonneren. Vanwege YouTube Gaming, geloof ik. Wat toen geïntroduceerd werd. Of mm -hmm. gelance gelanceerd werd. En uh, waardoor, zeg maar. Ja, door een foutje werd het dubbel geabonneerd en mensen kregen er dubbel zoveel abonnees bij. En die werden het later weer weggehaald en toen, ja, daar waren mensen erg teleurgesteld over. Ja, en ik, en ik, had, ik, ik had ook begrepen van, uh, ja, er zijn, er zijn een paar hele, gro hele grote, waar Pine natuurlijk een van de bekendste van is. En die ja, groze, die groze die ik altijd volg van Boogie, die heeft zo'n 3,5 miljoen volgers of zo. Uh, en nog een paar andere. Die zijn er echt heel veel kwijtgeraakt. En ook heel veel uh, filmpjes waarvan uh, YouTube zei van... Nou, daar staat ons de inhoud niet van aan. Ja, klopt. Die zijn, uh, die zijn verwijderd of dat ze, dat ze monetization uitgeschakeld hebben. Ja, de, ja YouTube... De, de, de YouTube guidelines, uh, geloof ik, die zijn aangepast uh, onlangs. Ja. Dus er zijn strengere regels, inderdaad. En... Uh, een, een tijdje terug uh, hebben ze ook, uh, heeft YouTube ook uh, massaal de inactieve abonnees verwijderd. Waardoor een heleboel mensen ineens veel minder abonnees uh, hadden dan uh, daarvoor. Mm -hmm. En uh, bij mij viel dat gelukkig mee. Ik was er maar tien kwijt. En dat betekent dus dat een positief uh, uh, aspect. Omdat ik dan uh, gelukkig veel actieve abonnees heb. <laughs> dat dan weer wel. Ja. Maar, uh, er komt ook geloof ik zoiets aan als uh, YouTube... Um, ja, dat is onlangs uh, is dat uh, aangekondigd. YouTube World, of hoe heet dat nou? YouTube... Um, Wauw, ik kan er even niet op komen. Er komt iets ja, aan... Ja, je bedoelt uh, de social media term van YouTube, bedoel je? Ja, er komt iets aan waardoor de kijker, de kijker van YouTube uh, meer, uh, meer rechten krijgt, of meer privileges. Je, ze, je kan, ze kunnen bijvoorbeeld nu ook... Uh, uh, massaal uh, video's flaggen, dus uh, rapporteren dus uh, bijvoorbeeld van één, van één YouTuber kan je wel 10 of 20 video's tegelijk rapporteren kan nadelig zijn, omdat mensen daar misbruik van kunnen maken waardoor als mensen daar massaal misbruik van maken, kan iemand, of kunnen mensen ervoor zorgen dat mijn YouTube account uh, ten onrechte uh, offline wordt gehaald ja. aha, dus daar zit het hem in dus er zitten heel veel haken en ogen aan ja, de ja. nieuwe dingen die gaan komen. Oké. Okay. Ja, en ik ben ook benieuwd waar ze heen willen met dat... Uh, hè, er wordt Voor de grap wordt gezegd van YouTube gaat Facebook aanvallen. Uh, waar ze heen willen met die social media. Uh, ze, willen echt, uh, ze willen echt meer dingen mogelijk. YouTube staat natuurlijk nu eigenlijk voornamelijk bekend om, om, om video. En tegenwoordig ook wel op live, live streaming, hè, live uitzendingen. Ja, ja. maar, maar ze willen leuk, ook hoor. echt gewoon een tap erin in, in je profiel en, een, waar je tekst en plaatjes en muziek en, en dingen en zo, hm. zeg maar. Ze willen een beetje wat, wat activiteit van Facebook afsnoepen. En ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja, ja maar concurrentie ja. is gezond hè, want dat houdt je scherp. Ja, kijk, ze hebben het natuurlijk al eerder geprobeerd met Google Plus en ze, dat is helemaal gefaald. Dat, dat is eigenlijk één grote flop en, en uh, je had ook een tijd lang uh, de, de Google Hangouts, hè, waarbij je met meerdere mensen in een chatroom kon chatten en elkaar ook allemaal met webcams kon zien en zo. Um, ja, maar het probleem was altijd het vinden van die Hangouts, zeg maar. Je kon ze nergens, er stond nergens een lijstje of zo, weet je wel. Je moest door iemand uitgenodigd worden om, om daarin te kunnen, zeg maar. Ja. Uh, dus ja, het was allemaal heel... Het is het eigenlijk nooit geworden. En, en daar, ja, nou ja, op een gegeven moment is, zijn ze bij Google ook gestopt met het ondersteunen van, uh, van, van Google+. En ik denk dat ze nu gewoon, via, omdat YouTube natuurlijk mateloos populair is, ik denk dat ze gewoon nu een, een nieuwe poging gaan wagen... Uh, ...voor een, voor een ja, social media netwerk, zeg maar. Want ja, dat, dat zal waarschijnlijk toch altijd nog het grootste doel van Google zijn... ...om, om uiteindelijk een tegenhanger iets te vinden van Facebook. Kijk, en ik ben wel blij als er veel concurrentie is, want het wordt zo saai als er maar één bedrijf is. Want dan, uh, ja, een beetje concurrentie. Dan heb je nog keuze, weet je. Ja, ja. zeker. ja. ja. Ja, maar het is, het is ook altijd nog goed om, denk ik, om op meerdere paden te wedden, uiteindelijk. Want als er, als er dan één dingetje misgaat, dan kun je, al, heb je altijd nog een backup uh, ook, denk ik. Ja, ja inderdaad. Je ziet, je ziet bijvoorbeeld een, een, heel veel van die gasten die eerst op YouTube uh, alleen zaten, die zitten nu bijvoorbeeld op. Uh, ja, op oh, die zijn o, o, of erbij twitch erbij gaan doen. Hè? of uh, me Now dat soort sites. Er zijn meerdere video-sites, zeg maar, voor, voor vloggers natuurlijk. Ja. Uh, dus die zijn heel veel, uh, hè, en, en ja, periscope is mateloos populair. Dat is heel, heel raar, maar dat is in Amerika is dat, in Engeland, en ja, is dat eigenlijk gigantisch. En hier in Nederland, heel matig, maar, er zijn maar echt heel weinig mensen die periscope gebruiken. Ik ja. gebruik het zelf ook, ik vind het hartstikke leuk. Ik zou het wel handig vinden voor mijn uitzendingen, dat ik live met geluid en beeld kan uitzenden. Ik nou, niet. Kan het je kan het ook embedden op je website? Ja, je kan hem tegenwoordig. Uh, er is een uh, periscope, dat is tot voor kort alleen voor je mobiel. Ja. Maar er is tegenwoordig een PC-versie van. Oké, okay, want als ik, hem, het, uh, als ik hem kan embedden op mijn website... Dat zou mooi wezen, want dan kunnen we live uitzendingen doen met beelden erbij. Ja, dat is wel leuk hè. Dus, ja. uh, en dan kan je wel live streamen. En, en het is gratis ook, dat Periscope. Ja, het is gratis. Okay. En, uh, ja, ik zie het mensen wel doen, uh, en dat, dan, dan delen ze het vaak op Twitter. Dat zie ik wel voorbij komen. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Periscope is gelinkt, aan, uh, is, is gelinkt aan Twitter. Ja, maar het gaat er ja. mij aan om dat, uh, dat als je Periscope gebruikt. Dat je gewoon één pagina hebt, die embed je op je eigen website. In dit geval Alloa Radio. En dat zodra er een live uitzending is, dat mensen het gelijk kunnen zien. Als ze als toevallig die pagina al zetten, ja. dat ik niet opnieuw die, die uh, moet embedden om die uitzending te kunnen doen. Ja, of je zou het in, uh, uh, op uh, Facebook kunnen delen, misschien ook in een van de ridders. Ja, maar, ook maar een, dat uh, is ja. juist mijn bedoeling om het via Messiah te doen. Dus niet oh, okay. via Facebook, maar gewoon rechtstreeks Dat ja. ze, als ze weten woensdag en zondag is een uitzending, in dit, in dit geval is het een podcast. En, uh, maar dat ze ook live kunnen uitzenden. Ik weet dat Periscope, dat het ook gelijk wordt opgenomen. Dus dat kan je dan gewoon op laten staan dat mensen toch terug kunnen luisteren en kijken. Okay, ja, ja. En wil je geen gezicht erop, dan doe je een plaatje erop of zo Met een muziekje en een praatje. Dat kan je ook doen, weet je. Want ik ben zelf vrij via uh, Skype. Uh, of via uh, dingen om je gezicht wel of niet te laten zien. Dan zeg ik nou, joh, we doen er een foto op. En dan kunnen we het geluid altijd nog uh, via de podcast uh, plaatsen. Dus ik zeg twee keer in de week. Op woensdag en op uh, zondag. Want ik kan natuurlijk ook niet elke dag. Maar uh, dat vind ik al, al genoeg eigenlijk, weet je. Ja. Het is uh, leuk, het is gewoon leuk. Het is niet echt concurreren tegen anderen of zo. Maar ik vind het gewoon uh, leuk om te doen, dat radio maken. Het is gewoon puur hobby. Ik verdien er geen rode cent dan. En uh, het enige wat me geld kost, dat is uh, die site van Aloha dan. Nou ja, dat valt wel mee. Nog geen 90 euro per jaar. En, uh, ja, en uh, ja, het is gewoon puur hobby. Dus uh, geen concurrentie naar anderen toe. Want uh, ja, ieder heeft zijn eigen stijl en zijn eigen manier. De ander draagt misschien meer muziek, de ander praat wat meer. En zo heeft iedereen zijn eigen vaste ding. En er zijn ook mensen die wel eens wisselen. vond ze, nou ga ik dus morgen naar die luisteren. Uh, een uur zo later naar dat. Dus ja, uh, variatie, hè, dat maakt het juist zo, uh, zo leuk allemaal, lijkt mij. Ja, ja, ja. Dat, dat sowieso, ja. Het zou leuk zijn, uh, Periscope, want als het mogelijk is, dan op je website. Ja, je... dan uh, als ik het kan embedden en, uh, en als je dan live inlogt, uh, dat je, dat, als je gaat uitzenden en je kan mensen erbij trekken, dat mensen niet opnieuw uh, uh, moeten embedden zo dat gaan die dat erop kan laten. En ja, want in, in, in Periscope zit zelf ook nog een, uh, een chatfunctie, geloof ik. Ja, ja, ja. oké, okay, ja, dat, dat is leuk. Ja. Ja. Inderdaad. Uh, dat, dat als... kan, volgens mij kan je uh, um, kan je dat ook, want je kan op YouTube kun je live uh, streamen. En volgens mij kun je die YouTube streamen en bedden op de pagina. Oké, okay. oh, ja, ja. Oh, ja, als dat kan, wil ik dat ook wel doen. En dan heb je meer publiek. Ja, want, ja, uh, ja, want dat, dat is uh... natuurlijk gewoon leuk. Ja. Maar ik ga even muziek opzoeken. Nee, ik ga te drinken is Oké, okay, dan ga ik even een muziekje draaien. Blijf even online. Uh, Het duurt maar een paar minuutjes, een liedje. Yes. Dan moet ik wel uitkijken dat ik geen, um, geen commerciële muziek draai. Want ja, we draaien uh, alleen maar ja, rechtenvrije muziek. Want dat kost niks. En uh, ja, dat is allemaal belangeloos ook. Cool ride van. Audio ho hohoho, ho. en die duurt 3 minuten en 33 seconden. Dat was Audio Notix Met het liedje. Cool ride. Ja, oké. Okay, ja. Goedendag. Goedendag, meneer Marco. Of Marcus, hè? Oh, Marcus. <laughs> ja, lekker liedje was dat, hè? Ja, zeker wel. Ja. Ja. Ik heb even gekeken, het is inderdaad mogelijk om een YouTube livestream ook. Uh, ...naast natuurlijk dat hij dan op Google soms wordt weergegeven... ...dat hij dus ook op je site uh, <coughs> kan laten streamen. Oh, dat is gaaf, man. En, uh, Want uh, de... ik heb dat filmpje wat ik gemaakt heb gisteren bij, uh, bij de Ridder Radio Benefit... ...die heb ik ook op mijn, op mijn video's uh, pagina geplaatst. Dus, uh, dus daar, daar is dat filmpje ook te zien... Ja, ik heb gemerkt dat je, ik had uh, video's gemaakt van, uh, van wilde zwijnen en van Herten. Die heb ik gezien, ja. ik heb op uh, Facebook en op Twitter gezet. Ik heb gemerkt dat ik op uh, Facebook kon ik ze zou posten. Mm. Maar op Twitter uh, moest ik ze wel eerst uh, in een ander uh, format uh, mm. omzetten. Anders dan uh, accepteerde dat Twitter dat niet. Oké. Okay. Dus, uh, en die actie, dat kon ook maar een paar minuten en zo, maar, uh, ja, nou, het zal mij sowieso benieuwd, hoor. er gaan geruchten van een overname van, van, van, van Twitter. Aha, en, Twitter. En, en wie zijn de gegadigden? Er zijn een aantal gegadigden, uh, Microsoft, Ja. want die hebben geen social media site. Uh -huh. Ja, linkerding toch? Ja, maar dat is voor professionals, hè. dat is voor uh, werk. Ah, uh, oké. Okay. En uh, ze hadden het over Yahoo. Ja. Die hebben ook wel interesse in... Uh, uh, dat ben ik niet zo kapot van, van Yahoo. En uh, er, zijn, uh, er zijn wat Amerikaanse uh, grote bedrijven die interesse hebben in eventuele overname, Omdat uh, na al die jaren draait Twitter nog steeds redelijk verlies, dus. Aha. Aha. Ja, ja ik, hoor, ik hoor wel van steeds meer mensen dat, Twitter, uh, dat ze Twitter minder leuk gaan vinden vergeleken met één of twee jaar geleden. Mm -hmm. okay. Wat ik ook heel vaak, uh, ik moet zeggen dat één ding dat Blink Twitter toch ontzettend in uit, beter dan alle andere, is uh, de snelheid waarmee ze het nieuws brengen. Mm. Ja. ja, dat klopt. Want ja. er is altijd wel iemand op de plek waar het gaande is met een mobiel in de hand. Ja. Dus um, ja, als er ergens een of andere grote ramp of er gebeurt weer eens een keer wat, dan, dan, moet je, dan kun je eh, eh, gaan zitten wachten op het eerstvolgende NOS-journaal. En, en dan krijg je nog maar ja, wat hun willen laten zien. Eh? Hun selecteren de beelden en, en, en, en maken er een verhaaltje van. Maar... Heel vaak op Twitter kun je gewoon live gewoon, uh, via een stream meekijken. Of, of zie je de foto's al vijf minuten nadat het is, uh, Wat Vijf minuten, vijf seconden nadat het gebeurt. Zie je de eerste foto's al voorbij vliegen en ja. dergelijke en zo. Dus ja. daar, is, uh, daar is Twitter wel, wel heel erg snel in. Ja, ja maar dan... ik, ik zie Twitter. Want ik zie uh, zelf, zoals ik het zelf bekijk dan. Vanuit mijn eigen standpunt. Twitter is meer een soort... Uh, Nieuwsmedia, uh, uh, ja. social media voor, meer voor nieuwsberichten. Ja. En Facebook is meer voor het kleotjesvolk, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Ik, uh, ik gebruik uh, Twitter als mijn digitale krant. Ja, ja. Uh, ik volg dat... allerlei nieuwssites van binnen. Weet je wat dat is? Ik zou jou vertellen, als je al die appjes moet downloaden op je, op je telefoon. Ja, of dat je alleen maar een Twitter neemt met al die nieuwsberichten van diezelfde nieuwssite. Kun je beter Twitter nemen, want het kost je, uh, veel minder stroom. Je, je accu gaat langer mee. Je computertje of je telefoontje die slijt minder hard. En waarom zou je al die, uh, ja, het scheelt je hoop ruimte op je, je, je dingen, op je schuif mm -hmm. of wat dan ook. Dus wat dat betreft vind ik Twitter handig dan al die appjes. En je krijgt alles vanzelf binnen... Ja. Je hoeft maar te kijken en je leest het al. En nu moet je op een app klikken om te lezen wat er aan de hand is. Ja, je hebt ook wel dat ze zelf wat sturen, maar dat kan je ook uitschakelen, geloof ik. Ze dus kun je beter via Twitter dat doen. Dat je zegt, nou, ik kies een paar nieuwsbronnen. Een stuk of vier, vijf en dan vind ik het wel genoeg. En met vrienden doe ik het wel via Facebook of zo, weet je. Ja. Wat, nou. ik ook apart vind is, wat, wat ik de laatste tijd ook vaak hoorde, is dat de jeugd verlaat Facebook voor uh, Snapchat... Snapchat. Hè. Ik heb nooit Snapchat gehad, dus ik... Uh, ik ik, ken, ik ken het niet, dus... Uh... Nee, ben ik ook niet bekend mee, nee. Hmm. Maar het, dat, schijnt, uh, dat schijnt mateloos populair te zijn en dat schijnt onder jongeren zo langzamerhand populairder te zijn dan Facebook. Dus dat vind ik wel apart. Uh, ik ben er niet zo mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Nee. <laughs> excuse-moi, excuse-moi, ik liet even iets ontglippen. Mijn excuses voor de luisteraars en voor de medewerkers. Ja, ja dat van de week wat goed nieuws gaat, hè? Maar er zit wel. Een... Nee, er zit geen luchtje aan, dat valt mee. Het is zeg maar valse lucht. Nee, ik raak niks. <coughs> maar excuse-moi, ik liet me even iets anaal ontglippen. Dus uh, een, klein, een klein ongelukje, zeg maar, in de broek, zullen we maar zeggen. <laughs> Pardon, ervoor. Oh, ik heb geen kuchknop. Dat hebben ze bij de ANP-journaal wel, hè. Daar hebben ze een kuchknopje. Dus als die man een boer of een scheetje laat, dan drukt hij op die knop en dan hoor je die scheet of boer niet. Of dat hij moet kuchen. <coughs> en drukt hij op die knop. En dan hoor je even niks. En niemand merkt het. Totdat op de zo uit zijn keel komt, ja, al die kots over dat toetsenbord en zo, en over die mengtafel. En dat iedereen op de radio zit te luisteren in de auto of thuis aan de straakbouw bezig is. En dat hij, die... gadverdamme, wat is dat voor een asociaal programma? Daar ga ik, een... Daar ga ik nooit meer naar luisteren hoor, een vieze rikker. mensen vinden het prachtig, die lachen zich blauw om een poepje en een scheetje en een boertje. Of dat iemand in, ineens een vies woord zegt of zo. Ja. En dan zit ze van. Hey, dames en heren, hier volgt het al een met Frits van Turenhout. Kut! Wat. Kut, kut. Godverdikkie. Kut. Kut, er zit allemaal er zit allemaal koffie over mijn, mijn blad. Nou kan ik het nieuws niet voorlezen. En dan hoort iedereen het, weet je wel? Ja. En dan denk ik. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, heb je die kuchknop voor. Willem de Ritter begon toch ook uh, ineens over uh, masturberen en nuken en zo ineens. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Het is eigenlijk: uh, uh, mensen doen er vaak van, hè, uh, wat wat, hè, uh, uh, uh, dit en dat. Maar eigenlijk is het iets heel normaals. En ja, dat natuurlijk. is wat Willem wil uitdragen. Het is heel normaal. Maar mensen doen er zo raar over, weet je? Ja. Ja. het is ons ook aangeleerd, ja, daar heeft hij op zich wel gelijk, het is eigenlijk niks geks, want als jij bijvoorbeeld vroeger in Afrika oh, eh, vrouwen in een blote titel rondliepen, dat was heel normaal en mannen werden er helemaal niet geil van hoor, dat was gewoon normaal, omdat, dat, dat, dat ik jouw honden kon zien of jouw voeten bij wijze van spreken. Ja. En uh, ja, in onze westerse cultuur is dat gek als je met je blote titel rondloopt. En dan zeggen ze: eh, uh, dat doe je toch niet, dat hoort toch niet? Maar als je niet bij weet, dan, dan, dan. Ja, dat doet het jou ook niks, lijkt maar. Dus dat, dat is. Uh, ja, mensen maken het uh, uh, alsof het iets raars is, terwijl het heel normaal is. Want ja. je bent toch ook bloot geboren, toch? Ja, het is gewoon een taboe uh, geworden voor veel mensen, denk ik. Ja. Dat, ja. Maar dat is ons gewoon aangepraat, gewoon door, door de kerk en zo, en door de ja, sommige politieke stromingen. En uh, bepaalde mensen die gewoon een afwijking hebben. Want ik denk, ja, kijk, uh, pff, bedoel, je, je hoeft er niet naar te kijken. Nee. Of, uh, of naar te luisteren. Als je weet van, oh, dat is niks, dan, dan, dan, dan moet je het gaan mijden. Waarom zou je het bestrijden? Meid het dan. Als ik in een buurt kom waar ze al met een blote rijd lopen, dan ga ik het toch niet opzoeken als ik er niet van hou. En vind je het leuk? Nou, wel, succes. Uh, hè. En dan nog, hè. Als je bijvoorbeeld. Uh, gaat niet op een camping, gekke dingen doen. Want dan word je er ook afgetrapt, hoor. Want iedereen, uh, ja, die denkt van bloot gelijk als seks. Maar ja. haalt het niet de jeugd op. om op, uh, op een naaktcamping met je stijve uh, leuter rond te lopen. om het maar even zo te zeggen. Ik denk dat je eerst een waarschuwing krijgt en als dat nog een paar keer gebeurt, dan, uh, dan is daar het gat van de deur, dat weet ik 100 zeker. Ja, ja, ja. Dat zijn dan uh, de echte natuuristen zeg maar. He, want er lopen ook kindertjes rond en uh, ja, niet iedereen vindt het leuk, ik bedoel al lopen jullie er blot rond. ik bedoel... Het, uh, kijk, als ik onder de douche sta, het heeft ook niks met seks te maken, of als ik mijn broek na, op mijn knieën laat zakken en ik ga naar de wc, heb ook niks met seks te maken, weet je? Nee. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ja, er zijn mensen die denken dan... En, en dan krijgen ze jeuken en dan krijgen ze stijven. En dan krijgen ze schuldgevoelens. En dan gaan ze gewoon... Oh, oh, heren, God vergeef me dit. Of pleur op, man, het is al jouw lichaam. Jij hebt het toch gekregen. En God, het is niet God. God kan daar niks aan doen. Het zijn de mensen die daar zo'n rare ideeën op naar houden. Hoe kun je nou God de schuld geven? En zeker niet als je niet in God gelooft. Dan moet je normaal je mond houden, ja toch? Ja, ja. <laughs> dus uh, ja, het, zo zie ik het dan hoor. Misschien zijn er mensen die denken, nou oh, wat is voor van mafkees, heb je gedronken of zo? Ik zeg ja, ik heb een biertje gedronken. Ik met mate hè, met mate. Met mate, ja. En een bak koffie. Oh lekker. En uh, ja, en straks uh, neem ik nog een bak koffie. En uh, ik denk zo over... Um, een kleine half uur, zodat ik de rondjes gaat uitlaten en dan ook lekker mijn, mijn bedje in kruip. Klinkt, uh, klinkt goed. <laughs> ja, naast mijn vrouwtje. Yes. En elkaar lekker warm houden, lekker zo'n lepeltje, lepeltje, weet je wel. En het hoeft niet altijd wat te gebeuren hoor. Ja, ene keer wel, andere keer niet, maar net, ja, heb je zin, of eh, moet ik werken, ik moet morgen werken, ik heb nou geen zin om te neuken, sorry hoor, maar eh, morgen werken hoor, of eh, weer niet, ja, ik loop maar wat hoor, ik bedoel, een beetje hol, maar ook zeg maar wat, weet je, ik, bedoel, ik moet toch de tijd een beetje vol zien te krijgen, waar. Dat is, waar, dat, is ja, waar. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar ik vond het echt, eh, Marcus, gisteren, ik vond het echt zo'n leuke dag. En het Mij is ook. heel raar hè? als je als je iets, iets, iets een leuke dag hebt gehad. Als je dan word je s ochtends wakker. En dan, dan zit je nog steeds met je hoofd. Dat is met vakantie ook hè. Als je een leuke vakantie hebt gehad, dan zit je de hele tijd met dat idee in je hoofd. Nou ja, heb jij ook, dat ook een ja, beetje? Ik, uh, ik moet er nog inderdaad ook steeds aan denken. Ik ben er ook vanwege die video dat ik weer bezig ben, maar. Ja, ik, ik bedoel, ik, uh, ik vond het heel gezellig en het was, een be het was wel behoorlijk wat indruk, hoor, uh, bij, ja. bij elkaar, dus ik was ja. wel, toen ik thuis kwam, moest ik wel echt even van, oh, nou, ik vond het wel echt, het was een hele enerverende dag wel. Ja, ja, maar ik, ik vond, uh, nee, maar dat heb ik ook als ik vakantie geweest ben, weet je, dan loop ik nog dagen uh, na te genieten, zeg maar. Ja, maar dat, dat heb ik ook uh, wel, hoor, ja. nu, ja. En, en dat, heb ik, dat heb ik ook met die dag van gisteren, met die benefit van Ridder Radio. Ja, is echt, echt, Ik vond het echt heel leuk, geweldig. Ja, ik hoop eigenlijk ik, ik hoop dat we dat minimaal één keer per jaar doen, misschien wel vaker, maar dan moeten we even kijken, ja. Ja, maar ja, het kost best een hoop geld, hoor. Ik bedoel, als je zo'n uh, 24 uur per dag streamt, dat kost stroom, en uh, ja, ik bedoel... Uh, ja, en die computers die slaagt ook geen gegeven moment een keer. Ik bedoel, uh, als je ooit eens een oude computer hebt die, uh, die niet zo goed mee werkt, dan uh, ja, de operator kennen nog wel eens wat mee om hem uh, te gebruiken voor iets, weet je. Bijvoorbeeld als het alleen maar om te streamen. Dus dan is die jongen ook weer geholpen daarmee, mij, weet je wel. Klopt, ja. Dus uh, ja, dus. Uh, Dus een uh, suggestie bijvoorbeeld, weet je. Dus in plaats van weggooien ik hem altijd, uh, ja, er zitten nog wel onderdelen in, want hij is nog wel handig met computers. Maar die, die kan gebruiken gebruiken ofzo, weet je. Dus. Ja. Um, oh ja, Jacco, ik had toch een vraagje uh, wat betreft de natuur in, uh, in Gelderland. Uh, zie jij nog wel dat mensen met drones uh, rondvliegen? Die aan het filmen zijn of zo vanuit de lucht? Of, uh... Nee, bijna niet. Oké, okay, want uh, ja, uh, ik zie ze ook niet hoor. Hier in de stad, maar ik bedoel, ja. Het uh... wordt behoorlijk uh, gehandhaafd hier, hè? Uh, Oké, okay, nou terecht. Want ja, bij Schiphol. Uh, ja, ja, vertel de laatste. Uh, iets, was er eentje die werd zelfs vrijgesproken van vervolging. Uh, ja, ja, dat was heel uh, erg Ja, dat was in de Hoogvaardersplassen. Een beschermd natuurgebied. Ja. Dan, daar mag je ten eerste al gewoon niet komen. Ja. Dus daar had hij al een beste boete voor op zijn minst moeten hebben. Het ja. enfin, feit dat je er ook niet mag zijn. Mm. En daar had hij uh, met een drone uh, mm. gaan lopen spelen. En dan had hij al het wild opgejaagd. Ja, de, die man die had gewoon, uh, nou ja, zelfstraf, zou ik niet zeggen, maar had een paar duizend euro boete gereden. Maar de rechter die vond dat er niet voldoende bewijs was, nou ja, dat is nee, toch ja. bullshit. De, de bewijs, waar zijn. komen die klachten dan vandaan dan? Ik bedoel, het zijn toch gegronde klachten? Ze, hebben, ze zijn al zo en zo betrapt, neem ik aan. Ja, zo heet dat, heel betrapt. Heel betrapt. En ook al heb je geen beeldmateriaal, ik bedoel... Uh, je moet een ambtenaar uh, die, die, die, die handhaaft toch wel uh, op zijn woord kunnen vertrouwen. van hij heeft dit of dat ge gedaan. Toch? Well, dus ja, well, weet wel wat, well. wat ze voortaan moeten doen, die handhavers? Neem een camera mee en film het. en laat het dan die rechter zien. Als die rechter dan nog zegt van. ja, maar dat is geen reden. dan is hij vindt niet geschikt voor zijn beroep. En uh, ik vind dat zo'n rechter. Uh, de, uh, ja, die doet zijn werk, die moet gewoon zo'n slag krijgen. Kijk, uh, kijk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat als de uitspraak niet welgevallig is, dat ze vent maar op moet zouten. Zo is het ook natuurlijk niet. Maar ik voel, er moet toch een minimumstraf zijn voor iets, weet je. Van, het maakt niet uit wat, wat voor delict het ook is. Maar er moet toch een minimumstraf uh, komen waar ze, zelfs de rechter niet onderuit kan. En, en dat vind ik in Nederland, uh, en als een politieke uh, partij of het kabinet zegt, ja, maar dit en dat, dan uh, in Amerika is de rechtsstaat, of de, de gerechtelijke macht en de politiek los van elkaar, hè? Wist je dat? Nee, dat is zo goed, dat ook. We, de rechterlijke macht is zeer onafhankelijk en ook al is de overheid er niet mee eens, uitspraak is uitspraak, dat staat in de grondwet en dat voeren we uit. De politiek heeft niks te zeggen over de rechtsgang. Uh, en dat vind ik wel terecht, want dan zou je de boel politiek manipuleren. Als ja, Geert Wilders... Dat zie je, dat, dat zie je hier gebeuren. Kijk maar wat Geert Wilders allemaal roept. Ja, die wordt gewoon eventjes... Uh, dat is, uh, nep parlement, nep, uh, nep, uh, nep rechtbank. Nou, moet zo'n man dan naar macht komen? Nou joh, weg daarmee met die vent. Ja, Jaap, vind je het goed als ik uh, Tommy uh, toevoeg? Ja, dat mag. Tommy, dat ja. ga ik even proberen. Gezellig. Hm, weet je, dan moet je even hem accepteren in Skype. Op ah blog. ja, oké. Okay. Ik heb hem hier aanstaan, dus als ik hem zie, dan uh, klik ik op ja. Ik oh, zie ja. hem al zitten, dag Tommy. Oh ja? Hey, ik zie Tommy een foto van hem. Dag Tom. Hallo. Je bent in de uitzending van Aloha Radio, de podcast opname Tommy. Volgens mij moet ik op zijn hoortje klikken. Oh, hij is alweer weg. Ach, Tommy ja. is een beetje bang. Een beetje oh, verlegen. Okay. Ja. Tommy. Maar ik had hem toch ook in mijn gastenboek of niet om mijn dinges? Als je hem er nog een keer bij haalt, dan klik ik gelijk op het hoortje, want ik heb niet op het hoornje hey, Ja. Ik ga er gewoon tussen. is dus ja? voor mij tijd. En okay. dan, uh, zie ik jou uh, volgende weekend weer. Is goed jongen. Werk hey. ze en zo zeggen. Uur. Dag Markers. Bedankt Goeie voor tisse. je Bedankt, Doei. bedankt Doei. voor Doei. je medewerking, Jacco. Nou, um, als jij nog een keer Tom meer toevoegt, dan ga ik op dat hoortje klikken. Want ik uh, zag wel een ja, hoortje. Heb ik, heb ik gedaan? Heb ik net gedaan? Oh, maar uh, wil je hem nog een keer aanklikken? Um, ja, ik kan het proberen. Ik heb nu aangeklikt, maar zie jij dat? Nee, ik zie alleen Jacco, maar die is al weg dan. Maar... Hmm. Want ik zag hem wel heel even, die uh, hoe heet die jongen, die, uh, die Tom. Tommy. Ja. En ik zag hem, uh, een foto van hem. Ja. Maar ik had niet de kans om op dat hoortje te klikken om hem op te nemen. En misschien heeft hij er geen zin in. Dat ken ook natuurlijk. Mm, ja, maar dat komt ook omdat ik niet de host ben hè, van dit gesprek. Ik ben die... de host. Maar ik, jij... ik heb, ik heb uh, ja, misschien is dat er dan. Maar ik heb Tommy ervoor mij mij. Ik, nou, ik had dacht dat ik hem wel eens erbij heb gehaald. Wacht even. Tommy, hè. Ja. Uh, contacten. Daar ga ik hem gewoon toevoegen. Kijken of Tommy bekend is. Uh, ja, meestal wel, maar er zijn zoveel mensen die Tommy heten. Contactpersoon toevoegen. Nee, ik heb geen. Uh... Jeetje, jongens, Dan moet Dat is ik een toch... hele bijzondere Tommy, dit hè? Contactlijst, ja, maar dat staat er niet bij. Contactpersoon toevoegen. Skype gebruikerslijst doorzoeken: Tommy Groen. Juist, dat is hem. Tommy. Ja, dat zag ik ook staan. Ja. Tommy Groen. Nee, dat is Jommy Groen. Nee, het moet Tommy Groen. Mensen, oh jee, als jullie skype... Misschien heeft hij jou niet... Uh... Ik zie hem, ik zie hem. Er zijn meer Tommy's, maar deze, als ik naar die foto kijk, is het de jongen of de man. Uh, ja, even kijken hoor, even bellen. Volgens mij... Uh, wanneer u Tommy belt, zal uw huidige gesprek in de wacht worden gezet. Kan op een andere manier, hè. Je kan op het plusje klikken beneden in de call... Even kijken hoor. Uh, moet ik even zoeken. Call, even kijken hoor. Ja, ik weet niet hoe dat werkt, weet je. Ik heb er niet zoveel... Ja, een heleboel mensen denken alles ervan weet, maar ik weet eigenlijk het uh, topje van de <laughs> ijsberg. Dus even... Oh, ik zie een ja, plusje. Die zit bij jou, maar dan ben jij weg als ik die wegklik. Oh, nee, het is een plus. Geen plus, als ik kruisje... Plusje, en dan moet je op klikken op personen toevoegen aan dit gesprek. Even kijken hoor. Contacten. Contactpersoon toevoegen, Skype gebruik. Dus eerst plusje indrukken, klikken. Ja. En dan Tommy Groen. En dan persoon toevoegen. Ja, inderdaad. Ja, dan, dan moet het werken, denk ik. Nou, ben benieuwd wat hij doet. Even kijken hoor. Deze persoon up. Kijken wat hij doet. Hij staat er wel in, hij, ja, als ik gezicht kom me bekend voor, dat is Tommy duidelijk. Ja. Maar er gebeurt niks als ik op zijn hoornje klik. Oh. Of hij heeft hem uitgezet, dat hij denkt van nee, ik heb vanavond even geen zin nee, jongens. Ja dat kan natuurlijk ook zomaar. Hè? En als je daar geen zin in hebt, dan zullen we... Oh wacht, kijk, kijk, kijk ik heb op, op, op kijken wat hij doet. Goedenavond, Tommy, gezellig dat je nee. erbij bent. Je bent in de podcast uh, uitzending van Aloua Radio. En, uh, en Marcus is er ook gezellig, hè. Huh? Marcus is er ook bij. Ja. Gezellig is er hè, bij de uh, Benefiet. Uh... Of vond je het niks om? <laughs> nee, helemaal niks. Meen je dat nou? <laughs> Ik vond het heel gezellig hoor. Ja. Ik vond het echt heel leuk. Ja, als het goed is, zitten dingen er ook bij. Maar voor mijn. Even hoor. Want ik zit wel te kijken. Maar nou zie ik dingen niet meer. Onze vriend. Ik was er net bezig met dingen. Het toevoegen. Oh, wacht even. Even kijken. Ja, want ik zat net met Marcus en ik wou jou toevoegen en ineens is Marcus weg kijk of Marcus erbij Marcus oh kijk nou is Marcus weer terug en dan ben jij weer weg oh jezus nou ik vind het wel heel lastig hoor toevoegen aan gesprek uh... Die denkt bij Saar, joh, je hebt me eruit gegooid. Ongeluk ging dat, maar die denkt, ja, je bekijkt het, maar ik ga lekker mijn bed in. Hé <laughs> hey Marcus. Marcus? Hé. Hey. Nou. Een uh... huh. gesprek in de wacht. Nee joh, wat is het nou? Jaco is weg. Bob is weg. eh. Uh, uh, um... Sunset, die ik weet niet of die is, misschien nog niet wakker. Of misschien zal slapen. Nou, jongens, ik ga er een eind aan braaien, hoor. Ik denk dat de mensen niet veel zin hebben meer nu. Dus ik ga afscheid van jullie allemaal nemen. Bedankt, uh, uh, Marcus, Jacco en Tommy voor het korte gesprek. En natuurlijk ook uh, uh, onze vriend Bob. Bob. En aanstaande woensdag zijn we er weer. Dan hebben we weer een podcast uitzending. Dus uh, nu is het uh, 25 september. Zondag 25 september 2016. Week 39. Aanstaande woensdag. En dat is de uh, woensdag 28 september. Dan hebben we weer een nieuwe podcast. Mensen bedankt voor het luisteren. Ik ga afscheid van jullie nemen. We gaan een leuk muziekje draaien. En dat muziekje. En dat wordt. Uh, um, Twin Musicorn, Met het liedje. Elvis Presto. Tot de volgende week. Doei, doei. Ja, aanstaande woensdag dan, hè. Doei. Tot woensdag.